Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Maartje van Wegen vertelt De Grote Onthaler. Terwijl onze luisteraars vakantiepret maakten, hebben wij nieuwe hoorspelen uit de Bommel saga voorbereid. Voor ons geen zon en vrolijk gelach, maar neonlampen in geluiddichte studio's. Hoe oneerlijk het verdeeld is in deze wereld, kunt u horen in het nu volgende verhaal over De Grote Onthaler. Een schrale dag in de winter kon men de oude schicht bonkend en slippend door het Ugelmoer zien trekken. Een vreugdeloos landschap, waar kille grondnevels zich langs verknadde boomstammen kronkelen. Bovendien is de weg sterk verwaarloosd. En het is dan ook geen wonder dat de inzittenden, na enige uren rijden, geheel verstijfd waren. Misschien was dat autotochtje toch niet zo'n goed idee, heer Olly. Ik vind het er niet veel aan. Het is heel interessant... Dat stond in dat tijdschrift en daar houd ik mij aan. Deze landstreek was eens bloeiend, maar nu de mica niet langer gebruikt worden, is die gevallen. Trouwens, ik wil dat verlaten plaatsje Ugelterp wel eens bezoeken om er te mijmeren over het verleden. En dat is ook leerzaam voor jou, jonge vriend. Dan kan je zien hoe vergankelijk het leven is. De benzine is op, denk ik. Waarom heb je daar niet even naar gekeken voordat we wegreden? Moet ik dan altijd alles zelf doen? Kijk, huh? uh, daar zal het station Ugelterp wel zijn. Wat er van over is tenminste. Ja, ja. M maar een eindje terug was een benzinepomp. Een paar uurtjes lopen, schat ik. Als jij met je jonge beden nu is... Uh, uh, uh, hier is uh, wat geld voor een litertje of zo. Mm -hmm. uh, het is goed voor je bloedsomloop. Beter dan hier te verkleumen, bedoel ik. Ik zou het zelf niet kunnen doen met mijn teergestel, zegt u zelf. Tom Poes begreep dat er niet veel anders op zat. Hij nam de bankbiljetten van heer Bommel aan en begon terug te lopen. Ik hoop dat hij een beetje opschiet. Het is hier niet gezond, dat voel ik in mijn merg. Vooral omdat het kacheltje van de schicht niet brandt, nu die stilstaat. Hij keek huiverend om zich heen. En dan te bedenken dat thuis de haard knappert. Oh, oh. En toen viel zijn blik op het vervallen stationnetje van Uggelterp. Oh, allicht is daar meer beschutting tegen de gure wind dan hier. Dit gaat uren duren. Oh, tocht die recht doorheen. Het is binnen al niet veel beter dan buiten. Alles is hier verlaten en nutteloos. Hier oh, op het perron is het koud. Vreemd dat de rails niet roestig zijn. Ze zien er nog goed uit. Eigenlijk zonde dat ze niet meer gebruikt worden. Het is toch net alsof ik iets hoor tikken. Iets vreemds. Hoe zou ik soms hartkloppingen hebben? Oeh. Nee. Er werkt nog iets. Wat kan dat betekenen? Een wekker op een station. Oh, weer zes uur. Het is een ruige druk leven. En kijk wat enigjes. Is... Nou. Een klant. Wabbes. Wabbeswagel. Wat doe jij hier? Werk je natuurlijk. Dat zie je toch. Ik heb een betrekking bij de Orient Express. De railsolie en de boel schoonhouden en alles. Hard werk hoor. Vooral als reizigers komen. Ja, ja, ja. Maar jij bent de eerste. Zover ik weet. Ik uh, dacht dat dit lijntje opgeheven was. Uh... Uh, waarom uh, Orient Express... Uh, trouwens, ik ben geen klant. Ik wacht alleen maar op Tom Poes. die benzine is gaan halen voor de oude schrecht. Flauw hoor. Ja. Dan ga ik de wissel maar eens smeren. De onzin. Heer Wachel speelt weer een van zijn kinderachtige spelletjes. Huh? Wat is dat? Dat klinkt naar een stoomtrein. Uh, een De Bommel keek met grote verbazing naar het fraaie persona rijtuig, dat een gastvrij licht uitstraalde. Dat kan niet. Deze lijn is al heel lang geleden opgeheven. En ze hebben de rails bij Hunsum opgebroken. Het kan best hoor, dat zie je toch. Dit is de Orient Express. Oeh. En als je wilt, kan je meerijden. Maar je moet wel gauw wezen, want direct gaat hij weer verder. Dat rijtuig ziet er behagelijk warm uit. <laughs> Waarom ga je niet naar binnen? Nou, Daar is het lekker, hoor. En als je niet opschiet, is het te laat. Want als ik dit bord omhoog steek, gaat hij weer rijden. Ja, oh, het is moeilijk. Tom Poes komt met de benzine. Maar aan de andere kant, hij zal begrijpen dat mijn gezondheid hier te veel leed. Als ik nu gewoon eens uh, meer naar de dichtstbijzijnde plaats. <laughs> met een gastvrije herberg. <laughs> nou, wat doe je? Wees nou niet flauw. <laughs> je bent de eerste klant. En dat is reuze enigjes. Uh, ik, uh, ik doe het. Geef me maar, maar een retourtje naar de eerste plaats waar de trein naartoe gaat. Dat hoeft niet hoor. Retoertjes zijn er niet. En het kaartje oh. kan je bij de conducteur bestellen. Een vraag aan topoes of hij weer met de schicht na wil komen. De trein spoedde zich door een duister landschap waar wind en nevels overheen joegen. Gedurende lange tijd waren de voortglijdende lichten van het personenrijtuig het enige teken van leven in het Ugelmoer. Maar daarna doemden de donkere omtrekken van de zwarte bergen uit de nacht op en verdween de trein in een tunnel. De heer Bommel was door de aangename warmte en het roze licht... in slaap gesukkeld op de zachte fluwelen bank. Maar door het fluiten van de locomotief en de echo's tegen de tunnelwanden werd hij wakker. Verkwikt liet hij zijn blikken over het fraaie interieur glijden... en behagelijk strekte hij de benen. Oh, het is donker buiten en koud ook, denk ik. Oh, als Tom Poes nu maar... Ach, hij is oud en wijs genoeg om het te vinden... Hoewel, waar zou ik heen gaan? Een kaartje bij de conducteur bestellen, zei Wammes. Maar waar is de conducteur? Oh, goedenacht. Ik hoop dat u uw doel zult bereiken... en dat uw reis onderhoudend voor de grote onthaler zal zijn. Hè? Wat is dat voor onzin? Wie is de grote onthaler? Trouwens, ik weet niet eens wat mijn doel is... Ik wil graag weten waar we naartoe gaan. Ik ben een heer die in de trein is geschrapt voor de warmte. En die er bij de eerstvolgende halte uit wil. Zodat Tom Poes me daar met de oude schicht kan komen halen. Waar gaat deze trein naartoe? Deze trein gaat nergens naartoe. Hij gaat altijd maar rond. Op een baan zonder einde. Maar er is wel een tussenstation. Limbus. Waar u uit kunt stappen waar u zich kunt onderscheiden door een reisdoel te kiezen. Of het u lukt is natuurlijk de vraag. Maar het is leerzaam voor de grote onthaler. Wat heeft hiermee te maken? Wie is dat toch? Dat is de verheven gasten, De grote herberger. Uw genadige gastheer om kort te gaan... Ik wil geen gast, heer. Ik wil geen onderscheidingen. Als heer wens ik mijn eigen weg te gaan. Ik volg altijd mijn eigen levenspas. Ook al is het eenzaam en onbegrepen. Geen verplichtingen, zijn mijn goede vader altijd. En daar houd ik mee aan. Zo komen we verder. Met die gegevens kan ik een kaartje uitschrijven. Toen Tom Poes met een gevulde benzinedrum weer bij de oude schicht aankwam, begon de morgen al te krieken. De wind was sterker geworden, zodat de nevels werden weggevaagd. Maar het was koud. Hij voelde dat dubbel omdat hij moe was. En zijn humeur werd er niet beter op toen hij zag dat het trouwe voertuig verlaten was. Hmm. Misschien is heer Olly naar dat stationnetje gegaan voor beschutting. Nu kan ik nog gaan zoeken ook. Gallig zette hij de kan neer en liep naar het gebouwtje dat vervallen in de wind lag. In de verte naderde er over de rails een lorry, zoals die wel gebruikt wordt voor het onderhoud van de spoorbaan. Door middel van een hefboom werd het wagentje door twee figuren voortbewogen: een commissaris van politie en een ambtenaar eerste klasse. Die na enig beraad bij het stationnetje stilhielden. Maar Tom Poes was te landerig om daarop te letten. Hij liep het doorwaaide halletje in. En nadat hij had vastgesteld dat er niemand was, viel zijn blik op een papiertje dat naast het loket hing te wapperen. Boomel is met drieën gegaan. Of je wil nakomen Met de schicht. Wames. Waarom? Chef. Een trein? Welke trein? En in welke richting? Dit station is nog opgeheven? En Wannes Waggel, stationschef, hier? Oh, uh, commissaris, weet u ook waar de trein heen gaat, die rijdt? Wat weet jij van een trein hier? Volgens de betreffende reglementen bestaat deze trein helemaal niet. Bij beschikking 3279 zijn de rails verwijderd... terwijl het stationsgebouw is blijven staan omdat het slopen boven de begroting uitsteekt. Hier is iets niet in orde. De landbouwer Zwerp heeft geklaard dat er wederrechtelijk rails over zijn land zijn gelegd. Wij zijn doende die klachten onderzoeken. Want herstel van door de overheid vernietigde zaken is strafbaar. Uh, dat zal best, maar waar gaan die rails dan heen? En dat zijn we nu juist aan het onderzoeken, Fent. We hebben hmm. bereits vastgesteld dat ze uit de richting van de Zwarte Bergen komen. Uit een tunnel die kadastraal niet bestaat. En waar ze heen gaan weten we ook niet. Er zijn niet alleen rails, maar er rijdt ook een trein. Toen ik terugkwam met benzine, was heer Bommel er niet. En toen ik hem hier in het station zocht, vond ik een briefje. En er stond op dat hij met de trein was gegaan en het was ondertekend door de stationchef Waggel. Oh, natuurlijk, Bommel weer. Altijd dezelfde. En een stationchef? Hmm. Het zal het beste zijn dat ik hier blijf om die eens aan de tand te voelen. Dan ga ik alleen verder om de omvang van deze overtreding vast te stellen. Een moeilijke taak, want hoewel ik persoonlijk de overheidslorry heb ingezet, moet het voortbewegen van dit voertuigje eigenlijk door twee personen geschieden. Ik ga wel mee. Oh. Dan weet ik tenminste zeker dat ik dezelfde weg neem als heer Olly. Duistere zaak. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht. Waar zou het heen moeten wanneer iedereen maar spoorwegen ging aanleggen? Men moet hobby's binnen de perken houden. Met strenge hand als het moet. De trein waarin heer Bommel zat was intussen bij een station tot stilstand gekomen. Het bevond zich ergens onder de zwarte bergen. En omdat zijn horloge stil was blijven staan, wist de reizende heer niet of het dag of nacht was. Enigszins beklemd stapte hij uit, terwijl hij haastig zijn das weer vastknoopte. Want er gierde een koude tocht door de tunnel, die hem na de aangename warmte van het rijtuig erg akelig op het lijf viel. Oeh. Dit is dus de enige halte. Welke plaats is dit? Een dode boel. Niemand of niets te zien bedoel ik. Toch wel. Ja. U bent er toch. Een dode boel is het hier dus niet. Integendeel. Hier begint het leven pas, zou je kunnen zeggen. Ja, maar, maar, maar waar is hier? Waar ben ik, als u begrijpt wat ik bedoel? Een verstandige vraag... Dat zouden we allemaal wel willen weten. Maar u kunt gerust zijn. Dit is het tussenstation Limbus. En ik heb uw kaartje keurig uitgeschreven. Zodat u zult gaan zoals u wenst. Kijk, we kiezen gewoon een van deze uitgangen. Zodat u het perron kunt verlaten. De Olly wierp een verslagen blik op de lange rij deuren die op het perron uitkwam. En terwijl hij zich verward afvroeg wat de bedoeling was, zette achter hem de trein zich weer in beweging. Oh maar tot zijn verbazing reisde de conducteur niet verder mee. De beambte liep voor hem uit naar een van de deuren. Ik ben uw reisgeleider. De bedoeling is dat ik u het doel van uw reis wijs. Het is voor u toch prettig om te begrijpen waar u naartoe gaat? Ja, maar dat is het juist. Ik heb geen idee waar ik ben. Terwijl ik alleen maar wilde... Ik weet het. Ik weet het. Ik heb het opgeschreven. Kijk maar. Eigen levenspad, eenzaam en onbegrepen. Geen verplichtingen. Daar houdt u zich aan. En ik ook. Deze deur, alstublieft Achter de deur gaapte een donkere opening de verschrikte heer tegen. Maar moet ik daarin? Ik, ik denk er niet aan. Wat ik zoek... Dat ik... u zoekt, staat op uw kaartje. Ja, maar... Als u zich had willen onderscheiden, had u kunnen profiteren hm? van de speciale attractie. De strijd tegen de acht monsters. Nou, ik... Maar u wilde iets anders. Ja. Hierachter ligt het pad... dat de oude onthaler voor u heeft klaargelegd. Volgens uw wensen. En nu moet u werkelijk gaan... want de verheven vergaster wacht op u. In het begin is het altijd een beetje donker. De verlichting komt met de ervaring. Ja, ja, ja. Met de handen voor zich uit stommelde heer Olly eenzaam door de donkere gang. En hij slaakte een zucht van opluchting toen hij het lichter zag worden. Ik hoop dat daar de uitgang van dit station is. Een gasvrije herberg met warmte en rust is alles wat ik vraag. En een eenvoudige maaltijd voor het slapen gaan, Zodat ik verfrist en versterkt op de ompoes kan wachten. Heer Olly bereikte het einde van de tunnel en stapte een weg op die langs diepe afgronden leidde. Om hem heen belemmerden lichtgevende nevels het uitzicht... en in plaats van de schrale wind, die hij verwacht had... werd hij omspoeld door een lauwe warmte. Dit is niet gewoon. Hij wilde op zijn schreden terugkeren. Maar toen hij omkeek, zag hij tot zijn ontzetting... dat een stuk van het pad achter hem... rimpelend in de mistige diepte wegzakte... zodat daar plotseling een pijloze afgrond gaapte. De, de, de, de, de brug gaat zeker op. Heel, heel gewoon... Ik, ik zal maar doorlopen. Als ik nu maar wist wat voor kaartje die conducteur heeft uitgeschreven. Hij zei iets over. over een levenspad. Ja, wat een onzin. Ik bedoel, ik, ik, ik zal maar gewoon doorlopen, bedoel ik. Heel gewoon. Hij voegde de daad bij het woord, zonder te merken dat hij niet veel opschoot. Tom Poes en de heer Dorknoper bewogen de treinlorrie met grote snelheid over de rails. Ze kregen de slag van het zwengelen te pakken. En bovendien hadden ze de wind in de rug. Tom Poes had de kortste benen en daarom was het voor hem moeilijker. Maar hij lette goed op waar ze ah, reden. Daar komt een tunnel. Ah? We gaan de Zwarte berg in. Een overtreding. Een uitgraving behoorde die tot de ontvallen spoorweg. Die ging om het gebergte heen. Wie is de hoge kosten aan een dergelijke tunnel verbonden? Hier is iets ernstigs aan de hand. Het zou me niets verbazen als er een beweging met een boodschap achter zat. Hier is omzichtigheid geboden. Het is te hopen dat de verdwenen heer Bommel die ook in acht genomen heeft. Tom Poes gaf geen antwoord, want hij hoorde voor hen uit het overgaan van een wissel. En meteen daarop maakte het wagentje een scherpe bocht om een zijgang in te schieten. wissel deugt niet. Ik rijd niet verder mee. Hello. Iemand heeft die wissel omgehaald omdat hij ons hoorde aankomen. En daardoor is het karretje met doorknopen op een aftakking gereden. En nu wil ik wel eens weten waar die terecht is gekomen. Hij liep over de dwarsliggers door de zijtunnel totdat hij in de verte een licht zag. En ook sloeg hem nu een mollige warmte tegemoet die men meestal op de drempels van huizen aantreft. Het deugt hier niet. Bent u in dienst van deze spoorwegmaatschappij? Ik wens te weten waar ik mij bevind. Ik ben doende deze wederrechtelijke lijn kadastraal in kaart te brengen... om de omvang van de overtreding vast te stellen. Daarbij ben ik op een zijspoor gerangeerd, dat is duidelijk. Zo laat ik mij niet afschepen. Van schepen is geen sprake. Maar u bent niet met de trein gekomen, zodat u geen kaartje hebt. Dat moet ik even uitschrijven, om de onmetelijke om te halen op de hoogte te brengen. Wat wilt u precies? Dat heb ik toch al gezegd. Ik wil me op de hoogte stellen van de stand van zaken. Waarheen gaat dit tracé en waar is de heer Bommel? In orde. Uw reis kan worden verzorgd. Want toevallig is de reiziger Bommel van hieruit gemakkelijk te bereiken. Heer Olly wist dat niet. Hij liep nu al uren voort op de weg die zich in een flauwe bocht voor hem uitstrekte. En die in de verte in roze nevels verdween. Dit houd ik niet vol. Vooral niet in dit warme klimaat na een doorwaakte nacht en zonder ontbijt. En nergens een herberg te zien. Er is helemaal niets te zien bedoel ik. Alleen maar deze akelig verlichte wolken. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld. Maar het zag naar uit dat hij gezelschap kreeg. Naast zijn voetpad rees een platformje uit de mist. En daarop bevond zich de ambtenaar eerste klasse doorknopen. Goede reis. Dit is strafbaar. Men kan een ambtenaar in functie niet ongestraft de mist insturen. En zeker niet op een draaigebind. Hier zult u meer van horen. Doorknoper? Meneer Bommel, u hier... Hoe bent u hier gekomen? Uh, waar heeft de trein u afgezet? Uh, uh, op het tussenstation. Ik zou graag de naam van het betreffende station even noteren. Uh, voor mijn onderzoek. Uh, Limbers, geloof ik. Het enige wat ik zoek is een gastvrije herberg tegen de kou... waar ik op het Poes kan wachten tot het licht wordt. Ik ben moe, bedoel ik. Ja, juist. Koud is het hier anders niet. Eerder warm, zou ik zeggen. Ja, nou ja. En donker kan ik het ook niet noemen, hoewel dit soort licht slecht voor de oog is. Ja. Maar goed, wellicht is hier sprake van ontvoering. Ik bevind me hier ook niet vrijwillig, want men heeft mij op dit platform geduwd toen ik mij op de hoogte wilde brengen. Het is me overigens niet duidelijk waarom u zo vlug loopt, terwijl u toch op dezelfde plek blijft. Ik sta toch ook stil? Tom Poes was behoedzaam verre geslopen, totdat hij bij de lorry kwam. Er was niemand meer te zien, maar in de verte hoorde hij het doffe gepraat van stemmen in de mist. En soms, als de nevel wat dunner werd, zag hij de schimmen van heer Bommel en de ambtenaar eerste klasse. Hmm, Dorknoper staat op een platform. En dat zit vast aan een soort hefboom die van beneden komt. Het is trouwens vreemd dat heer Olly loopt terwijl hij op dezelfde plaats blijft. De weg moet onder hem doorglijden. Hmm. dat geeft te denken. En dat geluid, dat lijkt op machines. En omdat hij nu ook een trap in de gaten kreeg die naar beneden voerde, begon hij die af te dalen. Een plan had hij niet, maar hij wilde proberen om heer Bommel en de beambten uit hun toestand te bevrijden. Want hij meende dat ze het niet erg prettig konden hebben. Daar had hij gelijk in, want vooral heer Olly was aan het einde van zijn krachten. Toen hij ontdekt had dat de weg onder hem voortrolde en dat hij eigenlijk stilstond, had hij de pas versneld, omdat stilstaan achteruit gaan betekende. En daar, daar achter hem een afgrond gaapte, draafde hij nu heigend voort. Klim toch op het muurtje. ja Maar, je, je, je. maar daar voelde de heer Bommel niets voor, omdat er zich ook diepe afgronden naast het pad bevonden. Het was een lange trap die Tom Poes afdaalde. En hoe dieper hij kwam, hoe sterker het dreunen werd. Ten slotte kwam hij in een lange gang terecht waarop vele deuren uitkwamen. Het was een kale gang. En het enige opvallende erin was een soort hefboom die voor en achteruit kon schuiven. Hmm. Zou die iets met de bewegende weg te maken hebben? Het zou natuurlijk kunnen. En hij staat halverwege vooruit. Hmm als ik nu een beetje geluk heb. Omdat Tom Poes de hefboom in de nulstand zette... kwam de weg inderdaad tot stilstand. Zodat heer Bommel zich plotseling met grote snelheid voorwaarts schepte. Oh, oh. Waar wilt u toch naartoe? Ja. Als u nu even rustig hier blijft... kunt u misschien een paar vragen beantwoorden... die ik voor mijn onderzoek nodig heb. Misschien bereik ik nu toch een onderkomen voor de nacht... Ik kan het beste weer naar boven gaan om te kijken of ik heer Olly van die weg af kan helpen. En hoe we uit deze rare omgeving kunnen komen. Ik zou trouwens wel eens willen weten wat het allemaal betekent. Hij had niet in de gaten dat er achter hem een deur in de eindeloze gang open was gegaan. Want het overhalen van de hefboom was natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. En uit de onderaardse ruimte kwam een zware, donkere gedaante tevoorschijn. Hij maakte geen enkel gerucht... En Tom Poes kreeg dan ook pas in de gaten dat er gevaar dreigde toen een geweldige hand hem bij de arm greep. En hem opzij trok. Een andere klauw greep de hendel en duwde die met zo'n woede weer terug dat hij ver voorbij zijn oude stand terecht kwam. Daardoor begon het voetpad met verdubbelde snelheid achteruit te rollen. De ambtenaar Dorknoper, die het gebeuren oplettend vanaf zijn platform gadesloeg... zag de voordruivelde heer Bonnel achterwaarts weer naar zich toe komen. En hij wreef zich pijnzend de kin. Hier zit meer achter dan men zo oppervlakkig kan waarnemen. Een diepgaand onderzoek is geboren. Tom Poes kon niet veel uitrichten tegen de figuur uit de onderwereld die hem gegrepen had. Hij probeerde natuurlijk zich los te wringen, maar de ander merkte dat niet eens... Met een opwaartse beweging van zijn lange arm slingerde hij Tompoes de lucht in. Zodat hij een buiteling maakte die boven het platform van de heer Dorknoper uitsteeg. Aanvankelijk merkte de ambtenaar eerste klasse niet wat zich in de lucht afspeelde. Hij volgde opmerkzaam de bewegingen van heer Bommel die hem met verwrongen gelaatstrekken aldravend achterwaarts passeerde. Het... Uh, uh, huh? Muurtje. Uh, uh, Gaat u toch op het muurtje zitten. Op uh, deze manier bereikt u niets. Uh, ik bereik wel iets. De afgrond, die is, die is achter mij. Zijn verdere woorden waren onverstaanbaar, omdat de afstand te groot werd. En zijn voortjachtende gestalte verdween langzaam in de lichtende nevels. De aandacht van de heer Dorknoper werd nu bovendien afgeleid. Doordat Tom Poes met een klap terecht kwam op de weg die hem onmiddellijk meedroeg achter heer Olly aan. Alle geluiden verstierven en er heerste een diepe stilte... die slechts verbroken werd door een vreemd hoog lachje... ergens boven in de nevels. Oh. Geestelijk is dit alles. Ik ga steeds meer achteruit. En achter mij is een afgrond. Want daar is de weg weggevallen. Dat heb ik zelf gezien. Oh, oh, hoe moet dit aflopen? Oh, nee. Hij wierp een glazige blik over zijn schouder. En toen zag hij tot zijn geweldige opluchting het donkere gat waar hij uitgekomen was. Hij begreep dat het wegdek weer strak getrokken moest zijn. Maar voordat hij de tijd had om zich te verheugen, werd hij door de snel bewegende weg op het stilstaande stuk geschoven, zodat hij lelijk het evenwicht verloor. Tuimelend en rollend bewoog hij zich door het duistere gangetje, totdat hij tenslotte door de deur weer op het perron belandde. Daar was niets veranderd. De koude winterwind gierde nog steeds door de treintunnel naar binnen en voor de lange rij deuren stond de conducteur breed te glimlachen. Wonderlijk zijn de gangen van het lot. Oh, wat is mooi. Waarom hebt u mij dat liefens gevaarlijke pad opgeduwd... in plaats van mij de herberg te wijzen waar ik als heer recht op heb? De hoge herberger heeft het een andere draai gegeven, zie ik. Weet u wel dat mijn tere gezondheid... Waarschijnlijk is het toch de bedoeling dat u gebruik maakt... van de speciale attractie van vandaag... De strijd tegen de acht monsters, u weet wel. Oh. Ik zal... Ook Tom Poes kan door de nog openstaande deur naar buiten vliegen. En het was duidelijk dat dit een schok voor de conducteur was. Oh wee. hier gebeuren dingen die niet voorzien zijn. Nee, maar de jonge vriend. Oh, ik ben blij dat je me gevonden hebt. Uh, waar is de auto? Uh, die is er niet. Oh. Ik, ik ben bang dat men hier alleen maar met een trein kan komen die opgeheven is. Er gebeuren hier rare dingen. Het signaal voor de rusttijd. De grote onthaler wenst u te onthalen met een voedzame maaltijd, hoort u wel? Voor het bestrijden van de acht monsters is de tijd dus nog niet gekomen. Ach, daar moet men rijp voor zijn. Zo staat het in het plan. Ik vertrouw het niet. Voordat men het weet, komt men op een weg terecht die achteruit loopt... terwijl men een herberg zoekt waar men zich al rustend kan versterken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hier is wat u zoekt. Gaat u binnen. Uw maaltijd is in aantocht. De kostelijke uithaler biedt uw voedsel en rust aan... om u te sterken voor uw verdere levensloop. Dat zal van pas komen als u de acht monsters gaat bestrijden. Die, die monsters hoeven niet, hoor. We zoeken alleen maar de uitgang om, om naar huis te gaan. Hij zweeg. Want toen hij achter heer Olly naar binnen stapte... stond hij tot zijn verbazing in een ruime zaal... die van vele Oosterse gemakken voorzien was... en waar heerlijke geuren de bezoeker verwelkomden. Oeh, een alleraardigste wachtkamer. Werkelijk... Laten we je even rusten, voordat we de uitgang gaan zoeken, jonge vriend. Hmm. Hmm? ik vertrouw het niet. Ja, maar... Ziet u dat gat in de grond waar ja? die dampen uitkomen? ja. Oh, yeah. Het zou best kunnen dat... Op dat moment rees uit de bedoelde opening een sierlijk tafeltje omhoog. Het was bedekt met zilveren schalen en telljoren die gevuld waren met kostelijke spijzen. Oh. Oh. Oh. Het is allemaal heel eigenaardig, met die rare grote onthaler en zo. Maar dit smaakt erg goed naar die afmattende weg, die terugliep, zodat ik nergens terecht kon komen. Dat was vreemd, hoor. Ja, meer dan vreemd. Mm. Hier zit iets achter, oh. al zou ik niet weten wat. <hijen> En dat doodskopgezicht van die conducteur geeft me te denken. Nou, dat, dat, dat heb ik ook al gedacht. Eerst meen ik dat ik droomde. Mm -hmm. Maar toen ik jou zag, merkte ik dat het bittere ernst was. Zouden we in de onderwereld terechtgekomen zijn? Vraag ik mij af. In de onderwereld mm -hmm. zijn geen machines. Mm -hmm. En ik heb zelf gemerkt oh. dat uw weg door machines bewogen werd. Ik weet wel ja. zeker dat het hier niet deugt. We moeten ik, weg. weg. Misschien mm -hmm. kunnen we die hefboomlogie nemen. Als we daar ongemerkt mm -hmm. kunnen komen. Eerst even rusten hoor. Na al die koude en ontberingen moet men aan mijn tere gezondheid denken. Hé hey, Olly. Hij slaapt. Intussen was commissaris Bas bezig om het vervallen stationnetje van Ughelterp te onderzoeken. De klacht van de landbouwers begint te veel tijd te vergen. Iedereen weet dat deze spoorbaan is opgeheven. En als dat briefje over bommel hier niet gehangen had, zat ik nu alweer prettig op het bureau. En waar blijft Torknoper eigenlijk? En waar is die zogenaamde chef? Is daar iemand? Kom maar tevoorschijn, ik heb je in de gaten. Flauw, om me wakker te maken De wekker is toch niet eens gegaan Waggel, wat doe jij hier? Even mijn pet op zitten. Zo, nou ben ik de stationchef Wil je met de trein mee? Dan moet je nog een poos wachten, want die kom pas als de wekker is gegaan Schijf uit met die onzin De spoorweg is hier opgeheven Niks hoor, hij ligt er nog, kijk maar Die rails zien er schoon uit <laughs> Heb je ze opgepoetst? En heb jij dat spoor gelegd over het veld van de landbouwerswerp? Speel jij hier soms treintje? Hè? Ik speel niet. Ik heb een echte lamp. Dat zie je toch? Wat kom je hier doen als je niet meer in de tij gelooft? Hey. <lacht> moet je nou mee of niet? Hij staat alleen maar stil als ik met de lamp zwaai. En anders gaat hij verder. Daarom moet ik het weten. En wat nou komt hij? Is het te laat? snelheid nou rijdt hij door. Mijn eigen schuld. Met slapen komen we hier niet weg. Hoewel. Ik voel me ook behoorlijk suf, al weet ik niet waarom. Ik heb het idee dat we hier gevangen zitten om oh. een of andere reden. Het leek dat Tom Poes gelijk had. Want de deur was op slot en gaf niet mee hoe hij ook rukte. Hij keerde zich ontmoedigd weer om en toen zag hij dat het tafeltje met de lege schalen in de grond begon te verdwijnen. Zonder lang na te denken stapte hij op het tafelblad en zakte tussen het mossige vaatwerk mee naar beneden. Ik moet te weten zien te komen wat hierachter zit. Waarom zou iemand heer Olly ontvoeren in een trein die speciaal aan is gelegd? Het had trouwens net zo goed een andere passagier kunnen zijn. Iedereen kon in die trein stappen. Wie of wat is die iemand? Misschien raak ik op deze manier ergens waar ik meer aan de wet kan komen. Op het moment dat de afdaling een einde nam... spookt er van alle kanten een straal water op de vaat... om die grondig te reinigen. Zodoende kreeg Tom Poes natuurlijk de volle laag... zonder veel te weten te komen. Maar het voordeel was dat hij klaarwakker werd... Hij sprong van het bespoten tafeltje en nadat hij zich een beetje had drooggeschud, liep hij door de uitgang van het onprettige vertrek naar een smalle gang, waarin een trap omhoog voerde. Misschien kom ik daarboven wat te weten. Hm, ik hoor stemmen. Eén ervan klinkt naar toerknopen. Ik wens de heer Onthaler te spreken waarover u praat. Ik eis dat mij de vergunningen en bescheiden getoond worden... die strekken tot het drijven van de spoorwegonderneming. U kunt beter in vrede genieten van alle voorrechten... die de grote herberger u biedt. U bent hier ten slotte stiekem binnengekomen... en dat kan soms heel zuur opbreken. Het is mijn plicht hierop te treden als ambtenaar eerste klasse. Als u wilt optreden... is de strijd met de acht monsters net iets voor u... Maar alles verloopt volgens het plan en vandaag wordt er niet meer opgetreden. Er wordt nu geslapen, want de verheven gastheer heeft dat toegeblazen. Ik treed op wanneer mijn plicht dat voorschrijft. Zelfs als daar monsters bij betrokken zijn. Hier gebeuren dingen die je daglicht niet verdragen kunnen. Dat is duidelijk. Dat is waar. Daglicht zou de werking van de straalwolken bederven... en het genot van de hoge herbergen vergallen... Maar volgens het plan is mijn diensttijd nu om en ik moet... Mag... Ach, wat? Diensttijd? Dat plan wil ik wel eens inzien. Voorziet het in overuren? En wie bent u eigenlijk? Kunt u zich legitimeren? Ik wantrouw iemand met uw uit uiterlijk... Dat komt goed uit. Voor vandaag is het werk afgelopen. Zodat het een beetje rust kan gaan nemen. De conducteur trok aan zijn kin en zo rolde hij zijn stuitende gelaatstrekken omhoog. Op de manier van een handschoen. Het is te begrijpen dat de onkreukbare ambtenaar dit gebeuren vol afgrijze gadesloeg. sloeg. Geheel verstijfd keek hij de ander na. Hij droeg een plastic doodskopmasker. Hé, hey, psst, psst, meneer Doorknoper. Vlug, vlug, achter hem aan, voordat hij ons opsluit. Samen krijgen we hem wel onder. Ik weet het niet, jongeheer Poes. Het gebruik van lijfelijk geweld valt buiten mijn plicht. Uh... Een trein! Een stoomlocomotief! De trein dagerde het station door en liet dichte rookwolken achter, die een versuffende invloed hadden op de aanwezigen. Wel te rusten. De volgende morgen begaf commissaris Bullebas zich vol ijver naar het stadhuis en zocht de kamer van de burgemeester op. Ik moet u even spreken. Wist u dat er een onbevoegde trein door het Ugelmoer rijdt? Een zekere zwerp beklaagde zich dat er rails over zijn brak land waren gelegd. Vijf keer schriftelijk, zes keer telefonisch. En toen hij daarna een klacht in drievoud indiende, zoals het hoort, vatte de heer Dorknoper de zaak hoog op. Hij riep mijn assistentie in en nadat we een wederrechtelijk spoor hadden vastgesteld, hebben we er een hefboomlooi opgezet om de omvang van de overtreding vast te stellen. Te tien uur twintig. Zei je het Ugelmoer? Hm? zei je een trein door het Ugelmoer, dat zei ik, om kort te gaan op het station Ugelterp, troffen we sporen van een stationschef aan. Met schaders aanwijzingen die op het treingebruik van een zekere bommel wijzen. Een trein, voor het Ugelmoor. Ja. Een haarfijn onderzoek is dan ook geboden. Hier moet krachtig worden opgetreden. Oh, nee. Daar kan niet over gepraat worden. Je kunt het beter vergeten, Bas. Huh? Wat bedoelt u? In de eerste plaats is het herstel van iets dat door de overheid is vernietigd een strafbare daad. En in de tweede plaats is de ambtenaar doorknopen niet teruggekeerd. Vergeet het, Bas. Vergeet het. Er staan grote belangen op het spel. Er zitten hogere machten ja. achter. Hoger dan je wel weet, Bas. Uh, het, het is niet belangrijk, bedoel ik. Dat spoorwegje is gewoon maar de liefhebberij van een heel hooggeplaatste iemand. Het kan toch geen kwaad, zo'n klein spoorwegje. Een onschadelijk hobby zou ik het willen noemen. Ja, ja, ja. onschadelijk. Ik heb er dan ook toestemming voor gegeven. Sus het, Bas. Vergeet het. Dat zal moeilijk zijn. Dorknoper is verdwenen. En waar is Bobbel? Het lijkt op ontvoering. Weet u zeker dat die onbelangrijke hogere machten onschadelijk zijn? Vergeet het, Bas. Van Poes werd wakker op de harde grond van de wachtkamer... en ging een beetje stijf overeind zitten. Hmm. Ik moet geslapen hebben. Dat kan natuurlijk, want ik was zo aardig moe na al dat geloop. Maar het kan ook zijn dat die voorbijrijdende trein... versuffende rook naar binnen heeft geblazen. Want alles is hier nogal ongewoon. En erg leuk vind ik het niet. Meneer Doorknoper! Meneer Doorknoper, wakker worden! Huh? Wat is er? Is het koffiepauze? Oh, juist. Ik ja. weet het weer. Ik bevind me hier in overuren. Ter zake van een spoorlijn zonder vergunning. Ik moet even van mijzelf gegaan zijn. Amtelijke oververmoeidheid, vrees ik. Ter zake. Ja, als u nu even hier ja. blijft, dan zal ik kijken of hier Bommel er nog is. Ja. Hij daalde de duistere trap af en de beambte liep naar de deur, maar die bleek gesloten te zijn. Dit duidt op vrijheidsberoving. Men heeft hier iets te verbergen. Er zit een duistere kanten aan deze zaak. Maar ik zal het tot op de bodem uitzoeken. Een nieuwe dag en een nieuw optreden. De grote onthalen wacht vol leergierigheid. Kletspraat. Ik stel vast dat hier sprake is van vrijheidsberoving. CQ ontvoering. En uw masker zal u niet langer baten. Daar kijk ik doorheen. Iedereen heeft toch een masker. Maar de hoge herbergen herbergt u juist om er doorheen te kunnen zien. Trouwens, van ontvoering is hier geen sprake. U bent hier stiekem op een lorry gekomen. En u hebt niet eens een kaartje. Het is dan ook uw eigen schuld... dat daar voor u geen ontbijt is. Het was ongeveer op dat tijdstip... dat heer Bommel, in het vertrek ernaast... de ogen opsloeg en glimlachend rondkeek. Oh. Een behagelijke warmte vulde de zacht verlichte ruimte... en uit het gat in de grond stegen geurige dampen op. Oh, daar komt een smakelijk ontbijt. Nou, daar houd ik van. Ach, het station is wat eigenaardig... maar aan een goede restauratie ontbreekt het niet. Tompoes, daar ben je eindelijk. Heb jij het eten klaargemaakt? Nee, dat wordt hier ergens beneden gedaan... Maar oh. ik heb wel iets over de conducteur ontdekt. En, en doorknoper heb ik ook gevonden. Oh, dat is nu typisch de jonge vriend. Terwijl buiten de mist om de bergen giert... kunnen we ons eindelijk eens herstellen van de vermoeienissen... waar mijn tegenstel onder geleden heeft. En in plaats daarvan ga je een conducteur en een ambtenaar zoeken. Maar je moet het zelf weten, hoor. Wil je wel geloven dat ik overweeg hier een poosje te blijven? Nou, ik geloof niet dat dat een goed hmm. idee is. Hmm. Ik heb ontdekt dat die conducteur oh. een doodskopmasker draagt... Hier beneden zijn machines. Ja, nou. En hierboven zijn wolken die naar beneden licht uitstralen... zodat je er niet doorheen kunt kijken. Er zit iets achter. Kom, kom. Maar wat? Ik geef toe dat het landschap wat eigenaardig was met die bewegende weg. Maar eet toch wat. Dat zal je goed doen. Die onthaler moet een aardige paas zijn. Ik wil hem ontmoeten voor we weggaan. Om hem te bedanken bedoel ik. En wat kan er verder achter zitten? Dat we niet weg kunnen. We zitten hier gevangen. Ja. Even verderop had de conducteur de deur van de wachtkamer geopend... zodat de heer Dorknoper naar buiten kon stappen. U ziet, van ontvoering is geen sprake. U bent volkomen vrij om te gaan als u wilt. Een kleine moeilijkheid is alleen dat de trein niet altijd stopt. Hier klopt iets niet. Voordat ik deze gelegenheid verlaat, wens ik vast te stellen of zij aan de wettelijke bepalingen voldoet. Wij zijn nu eenmaal gebonden aan rechtvaardige ambtelijke voorschriften. Anders zouden we de jamboel worden. Vrijheid in gebondenheid. Daar strijden wij ambtenaren voor. Nu kan ik eindelijk een kaartje voor u uitschrijven. Nu past u in het plan. Ik dacht dat het de bestrijding van de acht monsters zou zijn... Dat komt omdat ik een beetje onwennig tegenover de wereld van ambtenaren sta. Maar de grote onthaler heeft er in zijn wijsheid in voorzien. Oh. Gaat u hier maar naar binnen. Dan zult u vinden wat u zoekt. Terwijl de heer Dorknoper zich door de aangewezen deuropening haastte, traden uit een andere deur heer Bommel en Tom Poes naar buiten. Gevangen zitten? Oh, wat een onzin. Je zult zien dat je je vergist. Ik zal even aan de conducteur vragen wanneer de volgende trein gaat. Vrijheid in gebondenheid. Een duidelijke bestemming. Uh, een ogenblikje. Uh, wanneer gaat de volgende trein? Gewoonlijk om 20 uur neer. Oh. Maar nu dreigt de dienstregeling in de wacht te raken... omdat er een ambtenaar aan het werk is. Uh. U kent dat. Hm? Hij wil de voorschriften toepassen en we weten allemaal wat er van terecht komt als men volgens voorschriften gaat werken. Daar was ik al bang voor toen ik hem hier gisteren op mijn pad ontmoette. Ambtenarij, dacht ik toen hij riep dat ik stil moest staan. Zo iemand is een rem op de samenleving. Maar ik zal hem wel even tegenhouden. Ik ben niet zonder invloed als heer van stand, moet u weten. Dat past prachtig in het plan. Oh. Daarachter is hij bezig de ambtelijke voorschriften toe te passen. Ik hoef voor u geen kaartje te schrijven. Nee. Tegenhouden van gebonden vrijheid gaat vanzelf. Oh. Heer Olly stapte met vastberaden tred in de aangewezen richting. Maar Tom Poes had gemerkt dat de conducteur in de wachtkamer zijn kaartjesboek had laten liggen. In plaats van woorden stonden er alleen maar stippen en lijntjes op. En toen hij erin wilde bladeren, scharnierde het open als een doosje. Verbluft staarde hij een poosje naar de draden en batterijtjes die erin zaten. En toen klopte hij het weer dicht. Met kaartjes heeft dit niets te maken. Dit is misschien een soort zendertje dat codeberichten verstuurt. Maar waar naartoe? En waarom? Ik moet die conducteur aan de praat krijgen. En dat zal ik alleen moeten doen, want de heer Olly gelooft niet dat het hier niet deugt. Maar dat was niet helemaal waar. Heer Bommel liep met grote passen over een smalle weg... en aan zijn vastberaden houding was te zien dat hij een misstand uit de weg ging ruimen. Deze weg beweegt niet. Dat is erg prettig, want nu kan ik opschieten. Hoe eerder ik dorknopers een zijn plaats wijs, hoe beter... eeuwig en altijd loopt hij me voor de voeten... zodat ik me bij het ontspannen nooit eens ontplooien kan. Aha! U ook hier? Ogenblikje, uh, meneer Dorknoper. Is het waar dat u moeilijkheden maakt... en dat u de treinenloop in de war brengt... als u maar weet dat ik relaties heb... en dat de burgemeester helemaal niet blij zal zijn als ik het hem vertel? Moeilijkheden maken? Ja. Men moet wel heel onnozel zijn om hier geen overtredingen vast te stellen. Maar, Maar gelukkig werkt die conducteur mee... zodat ik hier de hand op een verdacht vust kan leggen. Uh. Waarschijnlijk hebben we hier het doel van de clandestine spoorlijn gevonden, meneer. Smokkel. Verdovende CQ-opwekkende middelen. Zou het? Maar waarom staat dit vat dan midden op de weg? Trouwens, de maaltijd was erg smakelijk en de ontbijtpap was precies genoeg gebonden. Ik heb het idee dat u moeilijkheden maakt. En, en ik wil er langs om te weten wat hierachter zit. Uh, die, die ton moet uh, uh, afblijven. Nou. Ik wil dit hier houden nou, als bewijsmateriaal. Uh, huh? Ja, met alle kracht rukte heer Bommel aan het vust, Terwijl de heer Dorknoper in zijn ijver over de leuning naar de andere kant klom om het tegen te houden. Nu begon het vat mee te geven. In plaats van vormvast op zijn plaats te blijven staan, boog en rekte het alsof het van rubber was. Laat los! Het bewijsmateriaal spot eruit! Het is geen bewijsmateriaal, de heer Dorknoper sprong verschrikt achteruit. Maar het was reeds te laat. Door de grote luchtdruk in het vat spoot de inhoud alle kanten op. En omdat die uit zeer kleefkrachtige lijn bestond, waren de tegenstanders al gauw door taaie draden met elkander verbonden. <tieden> Tom Poes wilde proberen een uitleg van de conducteur te krijgen... maar hij wist niet hoe hij dat op een listige manier moest doen. Hm, um, misschien is geweld in dit geval het beste. Wie niet slim is, moet sterk zijn. Hoewel het een stomme manier is. Hij pakte een emmer die hij in de hoek van de wachtkamer vond... en ging ermee achter de open deur staan die naar het perron leidde. Zijn plan was om het over het hoofd van de ander te stulpen... Maar daar kwam niet veel van terecht. De conducteur scheen door de deur te kunnen kijken. Ik zie je wel. de kwaad, hè? Zet die emmer neer, vent. En kom tevoorschijn. Men kan de voerman van de grote onthalen. Niet op die manier vangen, hoor. Tom Poes gaf het nog niet op en sprong bliksemsnel achter de deur vandaan. Maar de conducteur had hierop gerekend. Hij spoot hem een slecht geurend gaswolkje in het gelaat. Tom Poes liet de emmer vallen en gleed lang uit op de stenen van het perron waar hij vredig bleef liggen. Zo gaat dat. Jongeren moeten heel wat lessen leren. Vooral wanneer ze niet zijn uitgenodigd en niet in het plan passen. Hij had niet in de gaten dat er achter hem een van de deuren geopend werd... en dat er twee verkleefde gedaanten naar buiten traden. Het waren heer Bommel en de ambtenaar Dorknoper... die vol haatgevoelens aan elkaar verbonden waren. Door de sterke lijm gedwongen bewogen ze zich zwijgend voort... maar het valt te begrijpen dat dit het uiterste van heer Ollys zenuwen vergde. Toen hij dan ook bij het betreden van het perron de conducteur bij de daarneergeslagen Tom Poes zag staan, werd het hem te veel. Met grote kracht rukte hij zich los van zijn metgezel en stortte zich op de treingeleider. Tom Poes kwam net bij toen heer Bommel zijn gebalde vuist op de pet van de conducteur liet neerdalen. Het was een krachtige klap, want de toren van een heer die aan een ambtenaar verkleefd is geweest, zat erachter. Oh. Dat hebt u reuze goed gedaan, heer Olly. Hij is gevaarlijk, want hij kan door deuren kijken. En bovendien heeft hij een lelijke spuit in die tas. Hij huh? zit onder de lijm. En nogal erg ook. Wacht, achter in de wachtkamer is een trap. En die komt uit op een ruimte vol kranen. Daar kunt u van die boel afkomen. Heer Bommel verwijderde zich met plakkende tred. En de verkleefde beambte volgde, zodat Tom Poes nu weer alleen was met de conducteur. Die sloeg net de ogen op. Maar voordat hij tot zichzelf had kunnen komen... had Tom Poes de spuitbus weggeworpen en hem van zijn masker ontdaan. Net wat ik dacht. Er zit een koeptelefoon in. Dat ding is niet alleen nog om er akelig uit te zien. Nu ben ik toch benieuwd naar wat voor soort uitzendingen hij luistert. Heer Bommel en de heer Dorknoper hadden zich in het afwashok ontdaan van hun lijmlaag. Nu waren ze wel weer vrij in hun doen en laten, maar ze waren erg nat. En ze betraden dan ook klappertandend tochtige perron. Ze vergaten dit ongemak toen ze Tom Poes zagen. Jonge vriend, wat is er met jou gebeurd? Niets. Hij heeft het masker op dat die treinbeambte plicht te dragen tijdens zijn diensturen. Ik heb dat gisteren kunnen vaststellen. Ik vraag u niets. Er zit een koptelefoon in. Kijk maar. Er wordt nog gepraat in een taal die ik niet versta. Ik denk dat het aanwijzingen zijn voor de conducteur... Want toen ik dit ding goed en wel op had, klonk er een zoomtoon en toen was het ineens stil. Maar hoe wisten ze dan dat jij het masker had opgezet? Camera's? Verborgen camera's. Echt? Wij overwegen de aanschaffing reeds geruime tijd ten departementen. Ja. Uh... Hmm. Dat zou best kunnen. Want dat verklaart ook dat die conducteur door de deur heen kon kijken. Hij werd gewoon door zijn koptelefoon gewaarschuwd. Ach. Intussen is hij nu gevlucht. En dat geeft ons misschien de kans om weg te komen. Wacht hier maar even. Dan probeer ik ongemerkt de lorry te halen. Als er tenminste in de tunnel niet ook verborgen camera's zijn. Heel effectief, die verborgen camera's. Vooral voor constateringen ja. en vastleggingen. Zeg uit over vastleggingen. Daar heb ik genoeg van gewerkt. Het lijmen was geen ambtelijke opzet. Nee, ik maar. heb slechts kunnen vaststellen dat er geen sprake was van smokkel. En ik vraag me af wat het dan wel is. Hier moet een groot complot aan het werk zijn. Nee. Mogelijk wil men zelfs de overheid omverwerpen. Dat geloof ik niet. Lieden die dat willen, lachen niet. En ik heb heel duidelijk horen giechelen ergens boven ons in de wolken. Dat beviel me helemaal niet als zijnde. En ik hoop dat commissaris Bas gauw met versterkingen komt. Hij moet nu toch gemerkt hebben dat ik vermist ben. <lacht> Er moet iets gedaan worden, burgemeester. De ambtenaar Eerste Klasse Doorknoper is nu al meer dan een etmaal geleden over de clandestine spoorweg verdwenen en sindsdien vermist. Vergeet dit, Bas. En dan heb ik het nog niet eens over Bommel. Ik moet dit krachtig aanpakken, ook al hebt u toestemming gegeven aan een vreemd hoog iemand. Niet doen... Tom Poes liep de tunnel door zonder gehinderd te worden. En al gauw kwam hij bij de aftakking met het zijspoortje. Alles was daar nog zoals het geweest was. De lichtgevende warme wolken bewogen zich traag in de wind... en de lorry stond nog steeds tegen de buffering. Hmm, er is niemand te zien. Als ik dat wagentje nu maar op gang kan krijgen, zal de rest niet moeilijk zijn. In de tunnel zijn vast geen verborgen camera's. Verder kwam hij niet. Want op dat moment viel er uit de laag hangende nevels een vangnet over hem heen. Het sloot zich onder zijn voeten en daarop werd het weer omhoog gehaald. De jonge vriend blijft lang weg. Het eten was uitstekend. Maar het bevalt me niet dat men precies schijnt te weten wat we doen. Daar gaat iets beklemmends van uit. We worden gade geslagen, als u begrijpt wat ik bedoel. Zeker, zeker. Hmm. Ik voor mij zie dat nu juist als een bewijs dat hier voorbereidingen voor een revolutie getroffen worden. slaan is de taak van de overheid. Het net werd langzaam naar boven getrokken, waar het uiteinde in de nevels verdween. In het begin probeerde Tom Poes tussen de mazen door te kruipen, maar omdat ze te klein waren, gaf hij dat op. Stom dat ik me zo heb laten vangen. Natuurlijk had ik naar boven moeten kijken, want wolken die licht geven zijn nooit te vertrouwen. Ik moet uit dit net voordat ik in die warme dampen verdwijn. Maar hoe? Gespannen keek hij naar de bergwand waar langs hij opsteeg. En toen zag hij boven zich een rotspunt die spits naar voren stak. Hij greep de touwen en door zich krachtig voor- en achterover te gooien... bracht hij het net in een schommelende beweging die steeds sterker werd. Toen hij op de hoogte van de piek kwam... sloeg de schommeling zo ver uit dat hij de rotspunt kon grijpen. Bliksem snel schoof hij de koorden eromheen. En omdat het trekken doorging braken ze knallend af. Gelukkig, dat gesteente is sterker dan het touw. En daar is een opening in de berg. Misschien ben ik in zo'n god veilig voor die verborgen camera's of wat het ook zijn. En er hangen daar ook geen lichtgevende nevels. Wat doet u? Het betreden van een spoorbaan door het publiek is verboden. Ik ga kijken waar de jonge vriend blijft. Het bevalt me hier steeds minder. Het is toch te benauwd, en er rijden te weinig treinen naar mijn smaak. Terwijl het mij als heer tegenstaat om door verborgen camera's bekeken te worden. Ach, wat wilt u? Dat is de tijdgeest. U zult eraan moeten wennen. Maar verder ben ik het met u eens. Ik voel ervoor de Lorry persoonlijk op te gaan halen... om ten Burele een rapport op te maken... De overuren worden talrijker dan de CAO gedoogd. En bovendien begint de honger te kragen. Oeh, kijk, daar staat de logie Nog net zoals ik hem verlaten heb. Maar waar is de jonge vriend dan? De smalle grot waar Tom Poes in terecht was gekomen, werd naar binnen toe breder. En tenslotte stond hij voor een grote ruimte waar glanzende toestellen en rijen lichtjes een fris en bij de tijds aanzien aangaven. Van hieruit zullen die machines wel geregeld worden, maar ik zie hier geen beeldschermen of zo. Wacht eens, daar staat de conducteur zonder masker. Die heeft het zwaar te verduren zo te zien. Je hebt het plan in gevaar gebracht, Holliens. In plaats van te luisteren naar de richtlijnen van boven, heb je je eigen nietige gedachten gevolgd. Daardoor heeft een aardgebonden verkleefde je te grond kunnen richten en heb je je gezicht verloren. Ook is er geen gebruik gemaakt van de strijd tegen de acht monsters die het aardse leven kenmerken. De grote onthaler is niet tevreden, Golius. Je roeping van conducteur wordt overgenomen door Norius en jij gaat als hoeder werken onder de naam Grol. Dit is een gebod. Als de conducteur fouten maakt, komt het plan van de verheven vergaster in gevaar. Wat moet ik als hoeder doen? Op de eerste plaats je muts opzetten. Wat zegt de grote onthaler? Ik kan hem soms niet begrijpen. En daardoor maak ik die fout. De wegen van de grote onthalen zijn soms onnaspeurlijk. Maar de toestand is ernstig. Eén van onze gasten is verdwenen. Omdat het vangnet gebroken is. En de twee anderen vertrekken per zwengelwagen. Dat gaat natuurlijk niet. De wetten der verheven gastvrijheid worden verwaarloosd. En de grote gastheer komt tekort. Er moet een extra trein worden ingelegd. En het is jouw taak om die verdwenen gast te vinden. Die verdwenen gast ben ik. En Doorknoper en heer Bommel zijn er dus met de lorry vandoor. Maar ze zijn nog niet veilig. Terwijl dit alles zich rondom de ondergrondse halte Limbus afspeelde... heerste ook in het station Ugelterp niet de gewone rust... Er was namelijk een stuk van het dak naar beneden gekomen. En door het lawaai was de chef Waggel vroeg wakker geworden. Ah, ah, ah. <tie> Niks enig. Slaap is veel leuker, want dan vervel je je niet. <tie> er moesten veel meer treinen rijden. En er moesten er veel reizigers komen. En dan moest ik met de lamp zwaaien. Jou moet ik net hebben, Waggel. Hier komt een trein langs. Ontkenen baat niet. Ik heb het persoonlijk geconstateerd. Hoe doe je dat? Draai er niet omheen. Ik wil weten hoe laat hij hier aankomt. A, a, a, a, als het wekken gaat. Dit is geen zaak om <lacht> grapjes te maken. Er is een ambtenaar eerste klasse ontvoerd. Eh? En dan praat ik nog niet over bommel. Ik ga die trein aanhouden en politioneel in beslag nemen. Ik eis je volle medewerking. <lacht> Wat is. Het was hier niet zo saai. En dan is het koud, hoor. eens, De trein komt zonder dat de wekker is gegaan, en dan nou wordt hij in beslag genomen, we zetten voertuigen. Laat niemand ontkomen! Alle passagiers opschrijven. Uh, uh, er is alleen een soort conducteur aan boord, commissaris. Uh, ongunstig karakter, met naam Norius. Uh, geen passagiers, geen machinist, geen, geen, Goed, goed. We bezetten de trein, Snuf. Oké. Okay. We gaan mee naar het eindpunt mm -hmm. en daar onderzoeken we de boel met een heel fijn kammetje. Heel fijn kammetje. Dit is een vreemde zaak met sinistere kanten. Mm -hmm. Wat zit erachter? Smokkel? Weet niet. Spionage? Ja. Misschien. We moeten op alles voorbereid zijn, Snuf. Ja. Kom aan. We gaan rijden. Goed, commissaris. <lacht> Heer Bommel en de ambtenaar Dorknoper hadden de lorry ongehinderd uit de tunnel kunnen zwengelen. En nu ratelde het wagentje door de kale natuur op weg naar het station Ugeltal. Men heeft ons laten gaan. Van een ontvoering in de zin der wet er is dus geen sprake. Dat neemt niet weg dat ik aan zal dringen op een grondig, politioneel onderzoek. Maar waarom slingert u niet wat verder? Op deze wijze doe ik het werk alleen. O, het is te veel van mij tegenstel... Ik weet het trouwens niet. Doen we er wel goed aan. We hebben die jonge vriend in de steek gelaten. Ik heb de maaltijd niet afgerekend. En vluchten stoot mij als hier altijd tegen de borst. Stop, Stop. Achteruit. Daarachter de heuvel komt een trein op ons af. Dat wordt een botsing. Andersom pompen. Hij had de daad al bij het woord gevoegd, zodat het karretje met toenemende vaart op zijn pad terugkeerde. Want heer Olly vergat zijn uitputting nadat hij een blik over zijn schouder had geworpen en ook hij zwengelde met volle kracht. Ik hoor roepen dat moet de machinist zijn, maar waarom remt hij niet? Ik zal niet verzuimen daarvan van een aantekening te maken in mijn rapport deze manier van rijden is. Verder kwam hij niet, want op dat moment had de locomotief het voertuigje bereikt en begon het voort te duwen met zo'n snelheid dat de heren de macht over de zwengel kwijtraakten en aangeslagen op de plankenvloer van de lorry belanden. Intussen was Tom Poes niet in de grot gebleven. Hij was teruggegaan naar de uitgang. En nu was hij bezig om de berghelling af te dalen. Het is link. Als er verborgen camera's zijn, kan ik nu gemakkelijk gezien worden. De grote onthaler ziet alles. Er kruipt geen zondaar door het oog van een naald zonder dat hij het weet. Maar ik weet ook wel wat. Jij bent de conducteur. En je heet Grollius. Helaas. Hm? Dat is lang geleden. Nu ben ik hoede. En mijn naam is Gool. Het is de straf voor mijn onoplettendheid. En die is zwaar. Het zal me de helft in mijn beloning schelen. Maar wees maar niet bang. Jij bent in het plan opgenomen. Plan? Over welk plan heb je het eigenlijk? Kijk, de Loi. Dat betekent dat de trein is aangekomen. Hij zal wel op het station Limbus staan. Het was duidelijk dat de lorry door een snel overhalen van de wissel van de locomotief gescheiden was. Zodoende was hij op het zijspoor geraakt. En hij smakte nu met zo'n kracht tegen de buffer aan, dat de beide opliggende omhoog geworpen werden. Hé oh, oh, oh, oh, oh. oh. hey Olly, oh, hebt u zich pijn gedaan? Oh, oh, oh, oh. Niet verzamen een uittekening te maken. Oh, oh. Oh, ze zijn er slecht aan toe. En toch moet ik proberen ze bij te krijgen. De trein staat nu op het tussenstation en misschien kunnen we ermee wegkomen. Daar vergiste hij zich in. Want zoals oplettende luisteraars weten... was de trein door een sterke politiemacht in beslag genomen. Van vertrek is geen sprake. Alle rijtuigen moeten grondig onderzocht worden... evenals dit ondergrondse station. En jij wordt vastgehouden voor ondervraging. Wat betekent trouwens dat rare masker dat je op hebt? Het lijkt wel een doodskop. Dat is geen masker. Dat hoort bij mijn uitrusting als conducteur van de Orient Express. Hm. En het vertrek wordt geregeld door de grote onthaler die u hartelijk welkom heet. Meneer doorknopen? Oh. Hé, hey, Olly, ja. we moeten de trein halen. Ja, maar... Die trein, die staat voor uh. en ik moet hem in mijn rapport opnemen. Oh, waar, waar ben ik? U bent... U bent terug. Hm. Ja, ja. Huh? U kunt de grote onthaler die alles ziet en alles weet niet ontlopen. Huh? Hoe hebt u dat nu toch kunnen proberen, nadat hij u met weldaden overladen had? Die weldaden zijn goed en wel, maar ik heb ernstige klachten. In de eerste plaats over die trein en dan over de lopende band, waarop ik achteruit mijn eenzame weg ging. Om nog maar niet te praten over de lijm. Hier zijn misstanden, waartegen ik krachtig zou willen optreden als heer zijnde. Grote onthaler of niet? Dat is prachtig. U krijgt wat u wilt. En u dat verlangt, komt u in aanmerking voor de speciale attractie. De strijd tegen de acht monsters. Want alle misstanden komen uit het binnenste voort. En met de bestrijding ervan, kunt u de verheven vergaster een groot genoegen doen. Commissaris Bas trok zich terug in de wachtkamer om de conducteur van de trein te ondervragen. Wat is hier aan de hand? Hm? Wat betekent deze wederrechtelijke spoorlijn? Dit rare station is niet eens goedgekeurd door de schoonheidscommissie, wed ik. Het is een janboel. Geen janboel. Alles is feilloos geregeld volgens het plan. Dit tussenstation is trouwens van een grote schoonheid. Want het heeft vele deuren waarachter men kan vinden wat men zoekt. Larikoek, smoesjes, wie heeft deze Griebes aan laten leggen? En ik wens een kort en duidelijk antwoord. Niet Griebes, de naam is Limbus. De in... naam kan me niet schelen, ik vroeg je de naam. Ik, ik bedoel, wie? De grote onthaler. De, de wat? De hoge herberger. Herberger? Hij laat de trein eeuwig voortgaan op een baan die in een cirkel loopt. Het is dan ook verkeerd dat hij nu zo lang stilstaat. Dat zal de grote gastheer niet prettig vinden. Want het verstoort het plan. Het, het plan. Uitstekend, commissaris Bas. Ik ben blij te zien dat u persoonlijk klaarheid in deze duistere zaak brengt. Ja. Intussen onderzocht de politie het perron op ordelijke wijze... en ook de trein zelf werd grondig doorgenomen. Als laatste ontsteeg de agent Flappers aan de vuurplaat om verslag uit te brengen aan brigadier Snuff. De wagens zijn allemaal leeg. Ook de locomotief is verlaten. Geen stalker of machinist te zien. Niks verdacht. Uh, uh, uh, uh, mooi. Uh, d -d -d -d Dan hoeft de bewaking niet zo streng meer te zijn. Uh, uh, maar houd een oogje in het zeil, Flappers. Je kan nooit weten. Hè? Een onthaler in een trein met een plan dat eeuwig ronddraait. Maar de trein is ja. doorzocht, chef. Echt, met een kammetje. Ja, en er is niets gevonden. Zelfs geen machinist. Die is hem natuurlijk gesmeerd. Maar hij zal niet ver komen. We hebben de tunnels en de uitgangen onder controle. Nou goed, dat is tenminste iets. Ja. We moeten hier heel ordelijk te werk gaan. Maar wat anders. Nou, wat anders. Nee. Maar dit kan niet. Het is onmogelijk. De locomotief was verlaten. En dus... Dit kan niet. En dat noemt zich tegenwoordig brigadier van politie. Een aansluiting. Boosheid en opstandigheid helpen niet. Zelfs uw agenten kunnen de Orientexpress niet tegenhouden. De grote onthaler heeft ingegrepen... Hij kan niet gedogen dat men tegen het plan ingaat. Maar, maar, maar, maar hoe kan de trein rijden als er geen machinist is? Ik veronderstel dat hier sprake is van draadloze besturing. En dat duikt op een opstandige beweging. Machtovernemers houden van bestuur zonder draad. Hier is geen sprake van een opstandige beweging. Opstandigheid tegen de grote gastheer wordt zwaar gestraft. Want hij is streng... Maar rechtvaardig. Ik raad de heren dan ook aan een bestemming te kiezen die in hun lijn ligt. De grote onthaler zal dat ook graag zien. Schei uit met je onthaler. Het gaat hier om wetsovertreding en ordeverstoring. We gaan het hele terrein doorzoeken. Vooral achter die deuren. Verzamel iedereen, snuff. En die conducteur, hoe heet die, die houdt zich beschikbaar als gids. Ik wil weten wat hier aan de hand is. Het terrein doorzoeken. Vooral achter de deuren. Ik zal even een kaartje uitschrijven. Er staat geen trein meer. We zijn te laat. Hij is zonder ons vertrokken. Uh, wat zijn dat trouwens voor acht monsters waar u het over had, heer Grol? Ik ben een heer met een zwakke gezondheid, maar misstanden moeten bestreden worden. Zeer juist. Het zijn de monsters uit het binnenste. En vroeger of later... Iedereen ze bestrijden. Hm, daar is de politie. We kunnen het beter aan hen overlaten en zelf naar huis gaan. Als we over de rails lopen, kunnen we misschien aan die verborgen camera's ontsnappen. Nee, jonge vriend. Heer Grol heeft uitgelegd wat hier voor een strijd te voeren is. En ik onttrek mij niet aan mijn verantwoordelijkheid. Wat hij zegt heeft een diepere strekking, bedoel ik. Dat voel ik heel fijn aan. Onzin. Hij is gewoon maar de conducteur zonder masker nee. en met een muts op. Hij mist als jongere het diepere inzicht van een heer die al veel heeft meegemaakt. Hoe kan ik naar huis gaan terwijl hiervan alles gebeurt wat het daglicht niet verdragen kan? Zonder dat ik weet wat het is. Laten we dan tenminste naar die agenten gaan. Daar zijn we veiliger. Dat lijkt maar zo. Die daar zullen zich volgens het plan op dwaalwegen begeven. Maar wij gaan door deze deur rechtstreeks naar uw nieuwe doel. Kijk, hier is een pil die monsters onschadelijk kan maken. De grote onthaler helpt hen die zichzelf helpen. En uw strijd zal hem zeker vermaken. De gang die achter de deur lag was even donker als alle andere, En hij kwam uit op een vlakte die door een muur begrensd werd... Het einde verliep nevelig in de wolken en door de lauwe warmte deed het landschap aan een woestijn denken. Heer Bommel had geen oog voor het natuur schoon. Hij liep peinzend voort terwijl hij naar de pil staarde die hij van de gids gekregen had. Acht monsters. Acht zei u toch? Dat zei ik. En één pil die ze onschadelijk kan maken. Dat, dat, dat klopt toch niet? Ik, ik bedoel, uh, één uh, monster zou nog gaan. Uh, maar wat doe ik dan met die andere zeven, als u begrijpt wat ik bedoel? Laat God het zelf doen. Begin er toch niet aan, heer Bommel. We kunnen nog terug. Kom mee. Het was duidelijk dat heer Bommel in twee strijd verkeerde. Ja. Hij bleef tenminste ja. staan. En hij verstijfde geheel toen er vlak bij hem een vreemd... Plassend geluid uit de grond kwam. Tegelijkertijd viel hem plotseling op dat de kaalheid van de vlakte onderbroken werd door acht grote ronde gaten in de korstige bodem. Het is mogelijk dat heer Bommel nu de zwaarte van zijn taak zag en dat hij het toch eigenlijk liever naar huis wilde. Maar toen hij eindelijk de macht over zijn benen terugkreeg, was het te laat. Oh, oh, oh. Uit het gat aan zijn voeten rees een vreemd gelaat op een lange hals uit de grond omhoog. Het keek hem grijnzend aan van onder een lederen hoed. En schonken het geheel geen aandacht aan de pil die heer Olly het met trillende hand voorhield. Lopen heer Olly! Blijf daar niet staan! Maar voordat de beklagenswaardige heer aan deze raad gevolg had kunnen geven... had de vreemde gedaante zich reeds om zijn tos gewikkeld. Zijn armen werden tegen zijn lichaam gesnoerd en de pil ontviel zijn krachteloze vingers. Jammer, ik was er al bang voor. Maar de hoge herbergier geeft iedereen een kans, omdat dat leerzaam voor hem is heer Bommel werd door het slangachtige gedrocht omhoog geworpen in de richting van een tweede enger die uit de grond opsteeg. Tom Poes haastte zich om de pil op te rapen. Veel meer kon hij niet doen. En hij keek dan ook verslagen toe hoe heer Bommel van de ene lelijkers naar de andere gekaatst werd. Oh, het zijn rare gedrochten. Die tweede heeft niet eens een mond. Wat heb ik eigenlijk aan die pil? Ik ben bang dat ik hier Olly niet veel hulp kan geven. Hoor, oh, ik ken dat. Goh, hè. Dat is het enige wat jullie kunnen. Oh, oh. Maar dat is geen eerlijk vechten. Ik zou jullie de kracht van hem hier laten voelen. Hij rukte zijn armen vrij en gaf het gedrocht zo'n klap op de hoed... ...die hem over de ogen zakte. Zijn greep verslapte. En even zag het naar uit dat de getergde heer een overwinning had behaald... Maar reeds dook er achter hem een derde griezel op. Die met een zwaaiende beweging naar hem toekwam. Houd moed. De strijd met de monsters is zwaar. Het zijn er acht. En wanneer men er één neerslaat... staat daar weer een ander op. Maar ja, de grote onthaler heeft er veel voor betaald. En hij wil natuurlijk waar voor zijn geld hebben. Door het succes van zijn eerste klap was heer Bommel door het dolle heen geraakt. En toen hij achter zich een derde ondier gewaar werd... sprong hij erop af en verkocht het een geduchte neusstomp. Daar had de het niet van terug. <lacht> maar heer Olly kreeg geen tijd om zich over zijn overwinning te verheugen. Achter hem was een vierde monster uit de grond gekomen wat hem met een valse glimlach besloopt. Pas op, heer Olly! Lopen! Het was al te laat. Heer Bommel werd op ruwe wijze door de narling gevat en achteruit getrokken. Terwijl de aangeslagen derde futloos dubbel sloeg en zodoende het hoofd kwijtraakte. Het kwam voor de voeten van Tom Poes terecht. En het is te begrijpen dat hij zo onthutst was... dat hij de worsteling van zijn vriend een ogenblik uit het oog verloor. Dit is geen echte kop. Het is een masker. En die monsters zijn alleen maar tentakels. Nu weet ik wat ik met die ene pil moet doen. Met deze gedachte sprong hij naar de koploze derde, die bezig was zich in de grond terug te trekken. Grol, de hoeder, deed een stap voorwaarts om hem tegen te houden, maar... De vergeven vergaste amuseert zich. Alles schijnt helemaal volgens het plan te verlopen. Ik dacht dat op dat kleine ventje niet gerekend was. Maar hij schijnt ook tot het vermaak te dienen. Zo zie je maar weer. Alles moet gaan zoals het gaat. Dat is de leer van de grote onthaler. Tom Poes kon zich intussen niet bemoeien met zijn opnieuw omhoog geworpen vriend. Hij zat op de rug van de tentakel, zodat hij niet omslingerd kon worden. En werd meegetrokken onder de grond. Zoals hij al verwacht had, kwam hij daar terecht in een duistere ruimte. Die bewoond werd door een bovenmaatse octopus. Het goed afgerichte dier zat in een groot bassin. En van daaruit stak het zijn tentakels door de gaten in de zoldering. Natuurlijk, die acht armen lijken op acht monsters. Vooral als je op elke arm een masker zet. Maar het is alleen maar een poliep met één brein. Ik had het kunnen weten toen Groll het had over misstanden die uit het binnenste komen. Aardig verzonnen. Maar door wie? Op dat moment kreeg de octopus hem in de gaten. En toen Tom Poes de kille blik op zich gericht zag, begreep hij dat hij moest opschieten. De octopus was erg goed gedresseerd. Met enkele van zijn acht armen bewoog hij hier bommel boven de grond voort, terwijl hij de andere van passende gezichten voorzag. Maar toen hij nu plotseling Tom Poes in de gaten kreeg, verloor hij zijn concentratie. Enkele van zijn tentakels raakten hun maskers kwijt en kwamen op een ordeloze wijze naar binnen zakken, terwijl hij zijn bek opende. Tom Poes sprong achteruit om uit het bereik van de nerveus bewegende armen te blijven en wierp de pil, die hij nog steeds bij zich had, in de happende muil. Het dier slikte klokkend. Het werd al gauw duidelijk dat het medicijn hem niet goed bekwam. Terwijl zijn ogen wild door de kassen draaiden, begonnen zijn tentakels kramachtig te trekken. De uitwerking van de pil was natuurlijk boven de grond ook heel goed te merken. De meeste monsters verloren hun gezichten en zakten krachteloos in hun gaten. Maar het ene, dat heer Bommel in zijn greep hield, maakte nog een schokkende beweging. Zodoende werd de ongelukkige heer met kracht opgeworpen. En terwijl hij in de richting van een muur verdween, sloeg Grol, de hoeder, de handen voor het gelaat. In plaats van deze verdwaalde, heeft die witte ontdekt dat alle monsters maar één waren. Ik hoop dat dit nog steeds volgens het plan is. Rie, rie snuf! Uh, uh, Gent Stappers, hallo! Intussen was commissaris Bullebas aan het hoofd van zijn agenten een deur binnengetrokken... om de hier heersende misstanden op heterdaad te gaan betrappen. Hij marcheerde dapper door een smalle gang. Maar het zat hem dwars dat hij zijn mannen was kwijtgeraakt. Commissaris! Commissaris! U me horen? U me horen, hè? Het ene ogenblik waren ze er nog en na het omslaan van een hoek waren ze verdwenen. Hallo, hallo, hallo. Weliswaar hoorde hij van tijd tot tijd roepen, maar hij vond het moeilijk om de richting van de stemmen te bepalen. Hier ben ik! Hallo, waar is iedereen? Waar ben je? Hallo! Die conducteur heeft ons op een dwaalspoor geleid en het ziet er naar nou uit dat ik de weg kwijt ben. Oh. Zijn gedachten werden onderbroken door een schaduw die over zijn pad viel. En toen hij opkeek zag hij dat het hier Bommel was die uit de lucht kwam vallen. Gelukkig kwam de veelbewogen heer op de tos van de commissaris terecht... zodat hij zich geen pijn deed. De politiechef was er slechter aan toe... En het duurde enige tijd voordat hij een grommend geluid kon uitstoten. Kom, kom. Een beetje flinkheid, heer Bas. Ik zelf heb net een vreselijk gevecht met acht monsters geleverd... waarvan ik er twee ernstig heb beschadigd... terwijl ik heel, heel, heel, heel en weer weergekaatst werd. Maar hoort u mij klagen? Trouwens, het werd tijd dat u in actie kwam. Wat doet de politie eigenlijk als er een heer vermist wordt? Dat heb ik met de laatste dagen wel eens afgevraagd. Wat zeg je daar? Heb jij monsters onschadelijk gemaakt? En waar zijn ze? Waar zijn wij? Ik, ik, ik wil zeggen, de wegen lijken hier zo op elkaar. Heb je mijn agenten niet gezien? Iedereen is weggeraakt, zelfs doorknoper. Ik, ik, ik kwam uit die richting. Dat geloof ik, bedoel ik. Uit de lucht ziet alles er zo anders uit. Net een doolhof, als u begrijpt wat ik bedoel. De politiechef haalde de schouders op en begon in de aangewezen richting te lopen. Heer Bommel volgde hem op een afstandje, terwijl hij bevreemd rond bleef kijken. Een rare omgeving met die kromme gangetjes. Er wordt om me heen geroepen en het is net alsof er boven me in de wolken gelachen wordt. Ja, hier ben ik. Hij sloeg achter de commissaris aan een hoek om. En toen stond hij in een langere gang waarop vele dwarsgangetjes uitkwamen. Van de politiechef was geen spoor meer te bekennen... Maar uit een van de poortjes kwam plotseling de ambtenaar dorknoper tevoorschijn. Gelukkig dat ik iemand zie. Hm. Zelfs al het duurt het maar. Hm. Ik loop nu al een uur zonder ergens te komen. En tenslotte heb ik recht op assistentie van politie en publiek. De pil had een verlammende invloed op de octopus. Dat was duidelijk. Hij zakte versuft in het bassin terwijl zijn tentakels slordig om hem heen hingen. Tom Poes had op een veilige afstand staan toekijken... maar toen hij merkte dat er geen gevaar meer te duchten viel... verliet hij haastig de onprettige ruimte. Hij kwam in een lange gang terecht... waarin het doffe gedreun hoorbaar was dat hij al eerder had gehoord. Maar tijd om daarover na te denken kreeg hij niet... Want hij had nog maar een paar stappen gedaan, of hij zag bij een kromming een paar figuren naderen. En hij trok zich haastig in een nisje terug. Het monster heeft een bittere pil geslikt, neef Kneur. Daardoor zijn de acht monsters werkeloos geworden. Het lijkt me beter om hem weer bij te brengen. Hij hoort nog steeds in het plan. Ja, het, het, komt, het komt erg ongelegen om. Ik was net in de keuken aan het helpen. En het verzorgen van de maaltijd is lang niet gemakkelijk. Vooral niet nu alle gasten zo verspreid zijn. Hmm. Intussen was heer Bommel in gesprek geraakt met de beambte Dorknoper. Ik ben op een dwaalspoor. Al die gangen lijken op elkaar. Ja, ja, ja. En ook weet ik niet hoe laat het is. Mijn horloge is blijven staan omdat ik het niet heb opgewonden voordat ja. ik ging slapen. Oh. Omdat ik niet ben gaan slapen. Ja, ja, ja. Hoe kan ik op zo'n manier mijn overuren bijhouden? Uh, ik weet het niet. Maar ik weet wel waar we zijn. Ja, waarom hebt u dat niet eerder gezegd? U had toch minstens de goede richting kunnen aangeven. Nee, want dat is nu juist waar het om gaat. Dit is een doolhof, bedoel ik. Als knaap ben ik eens met mijn goede vader naar een speeltuin geweest, huh? waar ik me erg verveeld heb in zo'n ding. Maar deze is groot. Dit is een doolhof. Hallo, hallo. Iedereen moet blijven staan waar hij staat. Hallo? Ik zal voortlopen en alle manschappen verzamelen. Wat een onzin. Trouwens, ik ben geen manschap. <klaar> Nadat Tom Poest de gang in de ondergrondse ruimte een eind had doorgelopen... rook hij een aangename geur die uit een deuropening kwam. Hmm. Dit moet de keuken zijn waar dat ventje over sprak. In een royaal vertrek, gevuld met potten en pannen, bevond zich een grote tafel. En een eenzame figuur was bezig die met smakelijke spijzen te beladen. Aan zijn gelaat was te zien dat hij geen vreugde uit zijn arbeid peurde... En ook flodderde hij onsmakelijk met de soep. Het is geen werk, alles alleen doen. Maaltijd voor de grote onthaler zelf nog wel. Neef Knur wordt zomaar weggeroepen omdat die inktvis ziek is. Wil well, je, ja, Abdel alal, Abdel. Hij schoof het soepbord op tafel en daarna drukte hij op een knop die naast het fornuis zat. Tot verrassing van Tom Poes begon de tafel langzaam omhoog te gaan. Op dezelfde manier als hij dat in heer Bommels wachtkamer had meegemaakt. De kok was natuurlijk gewend aan dit gebeuren. Hij keek er niet naar om en slofte naar een ander gedeelte van de ruimte. Daar maakte Tom Poes gebruik van. Hij sloop onhoorbaar de keuken binnen en met een sprong greep hij een van de krullen die de onderkant van het tafelblad sierde. Kunt u me on? U me horen? In het Doolhof had het denkbeeld van commissaris Bas intussen toch wel enig succes. Naar nee, naar rechts. Omdat de meeste agenten bleven staan, hield het ordeloos bewegen door de gangen op... en de politiechef slaagde er allopend in om zijn manschappen weer tot elkaar te brengen. Niet dat we nu de uitgang weten, maar het wordt tijd om eens te beraadslagen. En bovendien, Eendracht maakt macht. Heer Bommel was het daar niet mee eens. En daarom bleef hij dan ook niet waar hij was. Daar heb je het weer, dat gelach van boven. Ik heb het me niet verbeeld. O, oh, en kijk, daar staat waarachtig een toren. Ik moet naar boven, dat is duidelijk. En daar is die toren voor, als iemand begrijpt wat ik bedoel. In zijn ondergrondse keuken had de kok ook voor het eten van de gasten in het doolhof gezorgd. Het kon natuurlijk slechts eenvoudig zijn... En toen hij dan ook op de daarvoor bestemde knop drukte, werd er boven uit de toren een regen van koekjes over de gangen gesproeid. Oeh, nee, nee, maar het zijn sprits. Zonder thee is dat eigenlijk geen eten voor een heer. En bovendien kan ik me nu niet laten afleiden, want ik weet zeker dat ik uh, op de goede weg ben. Hij stak de lekkernij in de mond en betrad de toren. Oh. Het was een eigenaardig gebouw dat uit vele verdiepingen bestond en oh. alle een groot rond gat in de vloer hadden. Mm, voor de ventilatie waarschijnlijk. Dat is wel nodig ook, want het ruikt hier naar gebraat. Hij begon de trap te beklimmen en omdat hij recht voor zich uitkeek om niet duizelig te worden, zag hij niet wat er beneden hem gebeurde. Dat was jammer. Want anders zou hij de opstijgende tafel gezien hebben waar Tom Poes onderhing. Die bleef onder het tafelblad hangen totdat hij de eerste verdieping van de toren bereikt had. Toen kwam hij op gelijke hoogte met een vensterloze raam. En daardoorheen kon hij het hele Doolhof overzien. Zodoende kreeg hij ook de agenten in het oog... die ergens midden in de kronkelgangen een kaakjesmaaltijd zaten te nuttigen... Hij sprong op de torentrap. Hè? Hoe komen die daar nu terecht? In zo'n doolhof zullen ze niet veel kunnen ontdekken. Maar van hieruit kan ik precies zien hoe ze moeten lopen om eruit te raken. Als ik nu maar hun aandacht kan trekken. Meneer Doorknoper! Commissaris! Brigadier Snuf! Hoi! In de warme, nevelige lucht droeg zijn stem niet ver. En bovendien lieten de hongerige beambten zich de koekjes goed smaken. Waar kwamen die toch vandaan? Voedsel uit de lucht is heel ongebruikelijk. Het, het, het lijkt gekker dan dat het is. Als u goed kijkt, kunt u daar in de verte een toren zien. Daar kwam het, het spul vandaan. En, en als we... De toren! Kijk, er zit iemand in die toren. Meneer Doorknoper! Commissaris! Huh? Oh, die gaat hier Ik heb ook. Een... Hier heb ik een goed overzicht en ik kan u de weg wijzen. Als u nu... Ik versta je niet, Boes. Luister. Je kan ons de weg wijzen. Daarboven heb je een overzicht. Ja, dat zeg ik. Als u nu... Praat niet zoveel. Luister, zeg ik je. We moeten hieruit. Zo vlug mogelijk. Wijs ons de weg. Kort. Rechts of links. En, en duidelijk praten. Goed. Maar we moeten ja. opschieten. Die klaroen betekende dat het tijd is om te slapen. Mannen, houd elkander stevig vast en volg mij. Meneer Doorknoper, pakt u mijn schouder en niet loslaten. Ja. Rechts. De rij ambtenaren kronkelde als een vreemde slang door de gangetjes. Terwijl uit de wolken het geroep rechts of links klonk. Links. Maar langzamerhand begonnen de nevels lager te zakken. Rechts. En terwijl het in de mist raakte, maakte zich een vreemde loomheid van het groepje meester. Rechts! Huh? Huh? Links! <tijd> die dampen slapen op de todes. Ik krijg slaap. De wolken begonnen dichter te worden. En omdat ze ook omhoog kwamen, walden ze al spoedig het torenvenster binnen. Tom Poes had zijn geroep naar de agenten al een tijdje gestaakt... omdat hij ze niet meer kon zien. Ik word er suf van, net als ik dacht. Het is slapenstijd en het ondergrondse gedruin is sterker. En ze hebben daar natuurlijk een wolkenmachine. Veel verder kwam hij niet, want zijn oogleden werden zwaar. En al gauw was hij in een diepe slaap gedompeld. Heer Bommel had daar geen last van... omdat hij zich boven de vreemde dampen bevond... Hij had de tafel met geurige spijzen zien passeren. En dat gaf hem genoeg aansporing om verder te klimmen. Hoewel zijn ademhaling akelig door de lege toren gierde. Daarboven. Opening. Luik. Komt licht door. Wedden dat daar een uh, onthaler zit. Deze gedachte gaf hem reuzenkracht, zodat hij zijn moede voeten de laatste treden opsleepte en zijn hoofd uit de dakopening stak. Onder een soort baldakijn zat daar een gevulde heer met veel smaak een roomsoes te eten. Terwijl hij door straalkacheltjes verwarmd een lange rij televisieschermen bekeek, waarop slapende agenten in een doolhof zichtbaar waren. Op erbiedige afstand stond hoeder pleur. ...gereed om de wensen van zijn meester uit te voeren. De grote onthaler heet u hartelijk welkom. Uw gangen hebben hem veel lering en vermaak gegeven. Ook uit hij zijn genoegen dat u de weg naar boven hebt weten te vinden. Oh, juist. Uh, nu, uh, mijn naam is uh, Olivier B. Bommel. Uh, wilt u dat de heer onthaler vertellen... Zeg hem dat de restauratie goed was, maar dat de treinloop uh, te wensen overlaat. En de conducteur, uh, het personeel, bedoel ik... Allemaal choromieten. Een hele stam. Ze zijn dom en duur, maar ze zijn gehoorzaam. Uh, ga maar slapen, pleur. Ik heb nu geen zin in een vertaler. Oh. Ik bedoel, eh... Uh... Ik begrijp niet... Nee, dat doet niemand. In raadsels loopt men rond. Dat is nu juist het aardige van het plan. Maar komt u toch hier zitten? Lekker warm en zacht. En uh, wilt u iets eten? Hij draaide een knop om, waardoor alle televisieschermen donker werden. Nu is het nacht. En als ik zin heb, draai ik een andere knop om. En dan is het weer een dag. Ik verlicht de wolken, begrijpt u wel? Van beneden af kan men er niet doorheen kijken... maar van bovenaf wel. Uh, wil u iets eten? Maar uh, uh, waarom? Uh, die trein uh, bedoel ik. Uh, uh, mm. Alles, als u begrijpt wat ik bedoel. In raadsels loopt men op aarde rond. Waarom? Oh. Wat is het doel? En men krijgt geen antwoord. Oh. Ik ben de enige die het weet... Want ik heb zelf het plan gemaakt. Oh, maar die trein. Wilt u beweren dat u alles aan hebt laten leggen voor de aardigheid? <laughs> Waarom niet? Men moet toch wat doen? Ik ben Chic Ali en Abel Ben Alias, de onthaler. Ik verdrijf mijn verveling op een leerzame en onderhoudende manier. Want niets is zo vervelend als almacht. En daarover beschik ik toevallig, omdat ik zoveel olie bezit. Ah. Daar blijkt het leven hier beneden afhankelijk van te zijn. Nee. Heel vervelend. Tenzij men van die almacht iets aardigs weet te maken. Maar ah. ik u toch iets. Ik heb alles. Niet alleen almacht, maar ook een groot verstand. Daarom weet ik dat men wijs kan worden door ervaring. Maar men wordt moe als men veel meemaakt. Hebt u geen trek meer? Ja, ja. Ik heb heel wat meegemaakt, al zeg ik het zelf. En u ik moet uh... niet steeds over uzelf praten. Luister, liever. Oh. Dat is leerzaam. Om niet moe te worden, heb ik een plan ontworpen. Nu kan ik anderen de ervaring laten opdoen en er zelf wijs van worden. Hoe vindt u dat? En alles kan wanneer men olie heeft. Men laat knappe koppenmachines machines ontwerpen die men door dure, domme, goromieten laat bedienen. En zelf draait men alleen maar knopen om. Men maakt wolken en licht. Oh. Men voedert de verdwaalde en straft de ondeugd. Ja, ja, ja. En iedereen die in de trein terechtkomt, ja. gaat ervan profiteren. Oh, profiteren. Ja, ja. Maar... Uh... Leuk dat u het begrijpt. Ja. Dat lukt niet iedereen. En nu kunt u erbij zijn als de echte ervaring begint. De echte. Ik verwacht morgen een volle trein. Een volle want trein. nu is er genoeg reclame gemaakt. En in nee. plaats van de acht monsters en het nee. doolhof komt er dan een zomp. Een zomp? De eenling kan kiezen wat je hebben wil. Maar een menigte raakt in het boeras en wordt naar beneden gezogen. Oh, okay. Zo staat het in het Plan. Wat zegt u ervan? Ja. Hallo. Hé, hey, wakker worden. Die avond was er een ongewone beweging... bij het afgedankte station Ugel ter Baar te nemen. Het begon ermee dat de stationschef... Ams Waggel, ...gewekt werd door journalist Argus, lang voordat de wekker was afgegaan. Wakker worden. Wat is dit voor geroep? Niks aardig hoor. Ik heb toch zeker slaap nodig? Zeker. Maar hier gebeuren dingen die onze lezers zullen interesseren. U kent dat. De landbouwer Zwerp heeft geklaagd over rails over zijn land. En daarna is de hele politiemacht uit de stad verdwenen. De burgemeester heeft gisteravond voor de tv verklaard dat er niets aan de hand was. En daarom kom ik nu eens kijken. Want dan deugt er iets niet, dacht hij. Voor de tv, wat enigjes. Dan komen er vast veel meer reizigers. En dan komen er vanzelf meer treinen. En dan wordt het reuze gezellig. Dat heeft die meneer me trouwens zelf beloofd. Welke meneer? <gacht> Maar Wammers had geen tijd om hem verder te woord te staan. Uit de richting van de stad naderen vele nieuwsgierigen het vervallen gebouwtje in het licht van de vale maan. De stationschef kwam uit zijn kantoortje om de reizigers welkom te heten, maar de journalist Argus trad hem in de weg. Een ogenblikje. Kan je me niet even vertellen wie die meneer is die jou hier heeft aangenomen? Heeft de burgemeester er iets mee te maken? Of is dat maar kletspraat van de roze pers? <laughs> Wat voor uh, dingen? Kan ik hier een kaartje krijgen, als ik zoveel mag zijn? Kaartjes kan je van de conducteur krijgen. Maar hier kan je op de trein wachten. En als ik dan... Ik wil weten wie je hier heeft aangenomen. <laughs> de tv had het erover dat er hier vreemde zaken aan de hand waren. Juist. Door de tv heb ik over deze trein gehoord. En omdat die Olivier toch niet thuis is. heb ik de handen een weinig vrij. Als men mij toestaat. Nou heb ik een zwak voor stoomtreinen. En zodoende dacht ik. men kan mij niet euvel duiden wanneer ik. Mag ik een dagretour, alstublieft? Er komt er nog wat van. Zo halen we de trein niet, jongeman. Nee, opschiet, hè? Jammer. Ik moet even met de hoofdredactie praten. Hier zit iets achter. Dat is vast. Maar of het een misdaadsyndicaat is of dat er politieke belangen achter zitten, weet ik niet. En ik heb geen zin om me in de vingers te snijden. zoals de grote onthalen voorspeld heeft. Een volle trein. Maar gelukkig hoeven ze deze reis geen kaartjes te hebben. Maar ach Een volle trein? Net als ik dacht. O, dat wordt morgen een genotvolle ja, ja, ja. dag... met het moeras als speciale attractie. En zo leerzaam. Nou, ik ga nu oké. rusten. Maar u mag nog oh. wel wat eten als u wilt. Nou, dat ik dan... Er zijn nog lomzwoelers en daar ligt ook nog een klambool. Oh. En als u het koud krijgt, is op de verdieping hieronder een donze divan. Oh. Oh. Oh. Maar u moet niet naar de begane grond gaan. U hebt daar niets oh. meer te maken. En bovendien nee. heb ik daar dommelwolken nou, laten ik... dalen zodat alleen conducteurs wakker kunnen blijven. En wilt u nog iets eten? Voor mij is het tijd voor de draagkoets. Ik zal de gromieten laten komen. Uit de nevels verscheen een viertal gromieten die een draagstoel met zich voerden. Daar werd de grote onthaler met veel moeite, doch grote vaardigheid ingetild. En daarop verdween het optochtje over een van de bruggen. In de nacht. Hier is een gevaarlijke, dolle man aan het werk. Die lieden over teruglopende wegen naar monsters en door Doolhoven laat zwoegen om zich niet te vervelen. En morgen door een moeras. Het lijkt de televisie wel. Ik moet hem onschadelijk maken, dat spreekt. Maar hoe? Als ik nu maar even met Tom Poes kon overleggen, dan zou ik een list kunnen verzinnen. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Heer Bommel begon de trap af te dalen... die in de toren naar beneden voerde. Op de verdieping onder het dak... stond een weelderige divan... zoals de gulle gastheer gezegd had. Maar de bekommerde heer... schonk er geen aandacht aan. En zonder op of om te kijken... daalde hij verder af naar de wolken... die onder hem hingen. Hij wist dat Tom Poes ergens beneden moest zijn. En verder vertrouwde hij maar... op zijn goed geluk... dat hem al zo dikwijls in de steek gelaten had. Daarom keek hij verrast op toen hij door de mistslierten zijn jonge vriend op de trap zag liggen. Het is toch sterk wat een heer vermacht die het goede wil. Daar ligt hij te slapen, alsof er niets aan de hand is... terwijl ik gebukt onder een vreselijke wetenschap eenzaam door de nacht ga. Maar ik zal hem op de hoogte brengen... zodat we samen een einde kunnen maken aan het gevaar dat boven ons hoofd hangt. Met deze gedachte trok hij een zakdoek... die hij voor zijn neus hield terwijl hij de treden afdaalde. Het viel niet mee... Want terwijl hij met één arm tompoes optilde, drongen de benevelde dampen door het dunne linnen, zodat hij wankelend en versuft weer naar boven klom. Oh. Toen hij met zijn laatste krachten boven de wolken was gestegen, zonk hij op een trede neer en blies de domme lucht uit die hij naar binnen had gekregen. Oh, dat is dat. En nu even een uiltje knappen. Dat is waar een heer met een zwak gestel behoefte aan heeft. Ah. Wat is er aan de hand? Heer Olly, nu ja. is? Heer Olly, ja. heer Ollie. Ja, ja, ja. word wakker! Oh. Heer Bommel haalde diep de frisse nachtlucht in... die door het raam naar binnen drong. En toen hij weer helder van geest was... vertelde hij in korte trekken wat hij had meegemaakt. Ja, een gek, op het dak... Dat licht daar maar te eten als een... Ja, als een razende. Zo razend klinkt dat anders niet. Nou, als je al die scherptjes en al die knoppen en alles had gezien... zou je wel anders praten. Hij kan licht en duisternis maken... ...en eten uit de lucht laten vallen. Mm -hmm. Een vreselijk gevaar voor de samenleving. Mm -hmm. Dat zal ieder weldenkend iemand met me eens zijn. Er moet een einde aan komen, bedoel ik. En dat die koeken. Er was zelfs een klambool bij, als je begrijpt wat ik bedoel. We moeten... Uh, uh, jij moet een list verzinnen, jonge vriend. Zo vlug mogelijk, want er nadert een trein vol ongelukkigen. Daar beneden komt iemand de trap op. Oh. Dat kan alleen maar iemand zijn met een masker. Een conducteur dus. Huh. Blijf hier zitten ja. en houd hem aan de praat. Oh, oh, okay. Uit de mist die onder hem deinde in het licht van de maan... zag heer Olly al gauw het lugubere doodskopmasker van een conducteur opdoemen en hij trok zijn gelaat in een onschuldige plooi. Waarom zit u hier? Even een uh, luchtje scheppen. Even aan de praat houden, uh, als u begrijpt wat ik bedoel. Gasten van de grote onthaler moeten slapen, na de maaltijd. Dan zijn ze daarna weer wakker en fris. En dan zijn ze het leerzaamst. U hoeft mij niets over de onthaler te vertellen. Ik ben bij hem geweest. Ik ben zijn gast, bedoel ik. <laughs> de wegen van de grote gastheer zijn wonderlijk. Ik moet naar boven, om de beeldbuizen te veranderen. Voor morgen. Dat wordt een grote dag, zoals u dan wel zult weten. Met een echt moeras. Het is heel, heel vreselijk. Heel leerzaam, bedoel ik. Deze woorden stelden de conducteur gerust. Want er bleek uit dat deze gast op de hoogte was van de onthaalplannen. En maakte zich dan ook gereed om verder te klimmen. Maar op dat moment werd hij getroffen door een groot kussen... dat Tom Poes van het dak had gehaald. Gauw, ja. neem zijn masker af. Huh? Dat moet ik hebben, want ik moet naar beneden. Die versuffende nevels in. Naar beneden? Mm -hmm. Ik heb je toch uitgelegd dat alles boven de wolken gebeurt? We moeten naar het dak, want daar woont de grote onthaler. Als u naar boven gaat, ga ik naar beneden. En Tom Poes legde zo duidelijk mogelijk uit wat hij van plan was. Daarop stulpte hij het masker van de conducteur over zijn eigen hoofd... en trok de ongelukkige een eindje de trap af. Totdat hij in de Dommeldamp terechtkwam en in een diepe sluimer raakte. Die jonge vriend heeft gemakkelijk praten. Van hem moet ik dus morgen al die knoppen indrukken... als de tijd rijp is om de grote onthalen onschadelijk te maken. Alsof het niets is. En hij gaat die machines uitschakelen... Ik ben bang dat er niet eens een list achter zijn plannen zit. Hij zegt maar wat. Ik ga naar het dak. Oh. Ja, want daar moet ik zijn om een einde aan dit vreselijke spel te maken. Dat staat in ieder geval vast. En bovendien liggen er nog een paar zoetzoelers op de schaal. Oh, Nu heb ik toch werkelijk een list bedacht. waar Boes niet opgekomen is. Ik ga de rol van de grote onthaler overnemen. En dat kan gemakkelijk, want hierboven kan men licht maken... en duisternis en doolhoven en moerassen. En iedereen is gehoorzaam. Men is hier almachtig om kort te gaan. Op het dak was niet veel veranderd. Er waren een paar verse schotels aangedragen. En op de kijkkastjes had men een rijtje luidsprekers aangebracht zodat er nu ook geluid was wanneer het beeld was uitgeschakeld. Heer Olly merkte dat toen er een zacht geknetter uit een van de kastjes kwam. Dit is de opperhoede Gabius. De trein is de tunnel binnen gegaan. Hij is vol. Wat zijn de orders? O, die weet niet dat de onthaler is gaan slapen. Dat komt goed uit. Als ik nu... Eh... Wat zijn de orders? Eh, Ozen, ozen. De trein moet doorrijden. Hij gaat altijd rond op een baan zonder einde. Als u uh, begrijpt wat ik bedoel. Hij moet niet stilhouden. Tom Poes, die intussen in de onderaardse gang was terechtgekomen, hoorde de stem van zijn vriend in de koptelefoontjes van zijn masker. En hij schrok. Daar komt vast en zeker narigheid van. Vlug trok hij het masker af en verschool zich achter een soort schoorsteen om op alles voorbereid te zijn. Hij was maar net op tijd, want naast hem werd een deur opengerukt en een zwaar gebouwde gedaante sprong de gang op. Lach dak! Om zich naar het vertrek aan de overkant te spoelen. Ik weet het. Ik heb het ook gehoord. Een bevel om de trein door te laten rijden. Maar er klopt iets niet, want de grote onthaler is gaan rusten. En het was zijn stem niet. We moeten maar even afwachten. Wak wak wak. De draadloze besturing bedoel je? Wel, dat is gemakkelijk. Laat de trein voorlopig doorrijden. Gewoon maar rond. Zodat je de stem van de grote onthaler zelf hoort. Wacht maar rustig tot morgen. Wam, wam! Onzin! Er is genoeg te doen. Laat de doolhofmuren maar vast zakken. En maak de moerasmodder in orde. Zorg dat de leidingen niet verstopt zijn. Als de onthaler het wenst... Moet alles zacht en warm kunnen onderlopen. Tom Poes had het gesprek in de gang goed kunnen volgen. Maar hij begreep toch wel dat hij meer moest weten om hier beneden iets nuttigs te kunnen doen. Want om hem heen zoemde en dreunde het achter de vele deuren. Allemaal machines. En als ik niet weet hoe ze werken, kan ik er niet veel mee beginnen. Trouwens, ze zullen wel goed bewaakt worden. Dat was natuurlijk waar. Maar de technicus, die met de hoeder had gesproken, liet de deur open toen hij weer naar binnen ging... En zodoende was het gemakkelijk om een blik in het vertrek te slaan. Hoorde hij de werktuigkundige zeggen. En een ander, die daarachter een ronde tafel vol knopjes zat... keek geschokt om en wees op een van zijn trekkers. En daarop volgde er een druk gesprek dat Tom Poes niet volgen kon. Maar de beide vaklieden wezen elkander al pratend op verschillende krukken en knoppen... en die prente hij goed in zijn geheugen. Intussen was de conducteur Belius de toren ingegaan om te onderzoeken wie zich voor de grote onthaler uitgaf. Toen hij de eerste verdieping gepasseerd was, zag hij tot zijn verrassing een collega zonder masker op de trap liggen slapen. En hij begreep dat er iets mis was. Hij haaste zich dan ook verder naar het dak en daar trof hij heer Bommel aan. Die had het zich op een paar kussens gemakkelijk gemaakt en met grote zorg enkele versnaperingen uitgezocht. Nou, zo moeilijk is het eigenlijk niet. Wat die sjeik alias onthaler hier doet, had ik zelf kunnen verzinnen. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Het zou mij als heer zijnde ook wel lijken om hierboven te zitten. En op die schermpjes te kijken hoe iedereen beneden rondtopt. Dit is trouwens heel smakelijk, oh bol. Dat moet gezegd worden. En deze zoettoeter mag ook wezen. Oh. Maar dan natuurlijk niet met moeras en doolhoven en akelige dingen. Ik wil bijvoorbeeld in stilte veel goed doen. Het moet mooi zijn om heel ongemerkt naar blije gezichtjes te kunnen kijken. Als er onverwacht roomdromels uit de lucht komen vallen. Of andere mooie en nuttige dingen. Waar ik zo gauw niet op kan komen. Maar als ik nu eens... Mis... Hij was zo in zijn hoogstaande gedachten verdiept dat hij de conducteur Belius niet opmerkte. Pijntend zoog hij op een sucralijn, terwijl zijn denkbeelden een steeds hogere vlucht namen en Belius snel en geluidloos een spuitbus uit zijn tas haalde. Toen de conducteur hem nu op geoefende wijze een gaswolkje in het gelaat blies, gleed hij dan ook over in een diepe slaap zonder het te merken. Toen heer Bommel de ogen weer opsloeg, was het klaarlichte dag. Een frisse voorjaarswind woei hem om te slapen. En toen hij zich verrast een weinig oprichtte, zag hij de indrukwekkende gestalte van de grote onthaler tegenover zich zitten. Goedemorgen. Ik hoop dat u goed geslapen hebt. Wilt u iets eten? Ja, graag. Uh, uh, nee, bedoel ik. Uh, hoe kom ik... Uh, nee, nee, nee. nee niet, de uh, goede Belius uh, heeft u wat domme lucht gegeven. Heel goed gedaan. Uw alleen spraak van vannacht is op een bandje opgenomen. Begrijpelijke gedachte, maar streng verboden. Waar zou het heen moeten? U zult inzien dat u neergestort zult worden in de onderwereld. Maar eerst moet daar de tafel worden afgeruimd. Anders ontstaat er zo... Onrommelen. Eet toch iets. Dat zal u hmm, goed doen. Nee, nee, nee. Ik uh, wacht even. Straks dan. Ja. Okay. Dan kunnen we eerst gezellig met z'n tweetjes... naar de aankomst van de treinpassagiers in het boeras kijken. Uh, ik ik hoor daar dat heer Olivier in deze trein is geraakt. Hier raakt niets weg. Hij draagt een ruitenjas, wat u goed vindt, en hij heeft een flink postuur. Alles verloopt volgens het plan. Oh. Zelfs vandaag, de dag van het moeras, gaat daar niets of niemand verloren, zonder dat de grote onthaler het weet. Gaat u maar rustig die deur door, dan krijgt u wat u zoekt. Dank u wel voor de inlichtingen. Terwijl dit alles gebeurde, bevond Tom Poes zich nog steeds in de kelder, waar machines achter muren zoemden. Hij had het masker weer opgezet en een tijd lang hoorde hij orders geven in een vreemde taal, terwijl hij de technici in het vertrek oplettend op knoppen zag drukken. Nu gaan de muurtjes weg en nu komt de moeras op. Goh, dit wordt een onderhoudende en leerzame dag. Wilt u niet iets reepen? Intussen ontwaakte boven hem het politiekorps van Rommeldam... en de ambtenaar doorknoper uit een diepe slaap. Toen de beambte de ogen opsloeg... zag hij dat de wolken weer een zacht licht uitstraalden. Het is dag geworden. Maar wat gebeurt er met het Doelhof? Dat was een begrijpelijke vraag... Want om hem heen zakten de muren langzaam in de grond, zodat er een kaal landschap ontstond waarvan de toren het middelpunt vormde. De wakkere agenten van Bullebas waren al bezig over de muurresten heen te springen om zo vlug mogelijk de bewegingsvrijheid te hebben die een ordebewaker toekomt. Brigadier Snuf was de eerste die de bergen in het oog kreeg, waarin de duistere stationsgang uitmondde. Uh, uh, een menigte. Uh, commissaris, er komt een betoging uit die gang. Hmm. Daar is geen vergunning voor gegeven. Nee. Trouwens, waar komen die lui ineens vandaan? Ik, ik, ik, ik weet het al, commissaris. Er is een trein aangekomen. Maar dat kunnen we hier helemaal niet hebben. Nee. D dit is verdacht terrein dat eerst haarfijn onderzocht moet worden. Inderdaad, commissaris. Ik wil weten wie ons op een dwaalspoor gebracht heeft door het optrekken van muurtjes. Mm -hmm. Hier kan van alles gebeuren. Ja. Er op af. Er op af. Menig de te ordelijk terugvoeren naar Perron. Direct commissaris. Heer Bommel zat naast de grote onthaler boven op de toren en keek vol ontzetting naar de televisieschermen die toonden hoe de treinpassagiers zich over het terrein begonnen te verspreiden. Kijk! De politie komt er ook al aan. Die wil de orde bewaren, zoals het hoort. Heel goed. Maar ze rekenen niet op een ingreep van boven. Dat doen ze nooit. Het moeras begint al aardig op te komen. Wilt u niet iets gebruiken? Ik heb een verse tafel met roomdromels omhoog laten komen... zodat u straks niet met een lege maag naar beneden hoeft te storten. De gastvrijheid van de grote onthaler is grenzeloos. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik heb geen trek. Ik keur ik, niet goed wat hier gebeurt, bedoel ik. Het is vreselijk, als u begrijpt wat ik bedoel. Ook misschien hinderen die beeldbuizen u. Nee. Het zou wellicht aardiger zijn om dit van bovenaf te bekijken. Op een van de bruggen. Lopen is vermoeiend, maar men kan steunen. En het is er droger dan daar beneden. Daar had de verheven vergaster gelijk in. Joost, die door een van de gangen op de vlakte geraakt was... bemerkte tot zijn ontstemming dat hij natte voeten kreeg. En toen hij naar beneden keek... zag hij dat de bodem bedekt was met een snel stijgend laagje modder. Zeer betreurenswaardig. Slecht voor mijn schoesel en bovendien voor de gezondheid. De conducteur had mij trouwens beloofd dat ik hier inlichtingen over heer Olivier zou kunnen krijgen. Maar ik zie niemand. Of, of toch, daar is meneer terugknopen. U zoekt de heer Bommel? Hij moet hier ergens ronddwalen. Gisteren heb ik hem ontmoet in een doolhof dat intussen in dit moeras gezonken is. Ik ben blij dat ik u tref. Het is hier allemaal erg eigenaardig, als ik mij zo mag uitdrukken. En, heer Olivier... Zeer eigenaardig, inderdaad. De motter komt steeds hoger. En ik begin me ernstige zorgen te maken... waarin de heer Bommel nauwelijks een rol speelt. Daar staat iemand van de trein. Misschien kan die... Uh... Uh, blijf daar niet staan, heren. Voeg u bij de menigte. En als u een eenling wilt blijven... Oh. kunt u een hogere plek zoeken... om niet ten onder te gaan. Ach... Er zijn kosten nog moeite gespaard om heuveltjes aan te brengen. Want de grote onthaler is streng, toch rechtvaardig. Aha. De onthaler zelf was intussen opgestaan. En waggelde langzaam over het torendak. Ondersteund door enkele goromieten. Van de brug aangezien... Is het aardiger, hè? Lieden die vluchtgeuveltjes zoeken zijn erg leresham, want morgen mogen ze hun eigen deur kiezen. Maar eet u toch iets. Toen heer Bommel de grote onthaler in de richting van de brug zag schuifelen, begreep hij dat dit het moment was om in te grijpen. Dit is wat de jonge vriend bedoelde. Als alles werkt en wanneer ik alleen op het dak ben, moet ik hem door de microfoon waarschuwen. En dan moet ik alle knoppen indrukken. Dat zei hij en daar zal ik mij aan houden. Nerveus greep hij een gevulde oelewoeler en sloop naar de zitplaats van zijn gastheer waar het microfoontje hing. Tomboes, hoor je me? Ik bedoel, ik ben alleen en ik ga drukken. En ik ga drukken. Mm. Zonder een ogenblik te aarzelen, sprong Tom Poes de ruimte binnen waar vele apparaten stonden te gonzen onder toezicht van de twee technici. Het is over. Zo, nu zullen we zien wie het vlugst is. Huh? De beide werktuigkundigen begrepen natuurlijk niet wat hij bedoelde. Maar het was duidelijk dat zijn binnenkomen hun niet aanstond. Ze rezen grommend overeind en stortten zich eensgezind op Tom Poes, die had daarop gerekend. En omdat hij onder hun graaiende handen wegdook... ontmoeten de krachtfiguren elkander halverwege. Zo, die zijn uitgeschakeld. Nu de machines. Uh, ik zal alle knoppen indrukken. De grote onthaler leunde vol belangstelling over de leuning van een brug... om te genieten van het geploeter in het stijgende moeras beneden hem. De wolken waren aan de onderkant verlicht zodat hij een ongeremd uitzicht had, terwijl hij zelf niet gezien kon worden. Toch oh. plotseling veranderde dat. Het kunstlicht doofde en er stak een sterke wind op... die de nevels en zijn mokka-schuimpje meevoerde. Deze oh. De agenten deden hun best om de verwilderde menigte naar het station terug te leiden... en commissaris Bullebas hield toezicht op de verwarring. Daarin werd hij gestoord door Joost, die hem op de schouder tikte. Excuseer, wilt u hier Olivier zeggen dat ik naar hem zoek wanneer u hem soms ontmoet? Hij zou kunnen denken dat ik hier naartoe ben gegaan om mij te vermaken en dat zou... Uh... Voor gebeuzel heb ik geen tijd. De blubber komt steeds hoger en het publiek raakt in het moeras. Maak dat je op het perron komt. Het deugt hier niet. De modder begint anders te zakken met die goedvinden. En er steekt wind op als ik zo vrij mag zijn. Je hebt gelijk. De wolkenlaag begint te verdwijnen. Niet kwaad. Misschien krijg ik daardoor meer inzicht in de achtergronden van deze zaak. Wat zit erachter? Dat is de vraag. Daar achter u. Daar staat iemand. Joost wees op de brug die in de optrekkende nevels zichtbaar was geworden. Daar hing de grote onthaler, bleek als de volle maan... over de leuning naar de menigte te kijken. En terwijl er een vreemde stilte viel, staarde de menigte terug. Oh, men heeft mij gezien. Dit is het einde. Ga, opperhoeder, ga zeggen dat er beneden geen plan meer is. Alleen nog maar chaos. Zeg hem, dat voor mij... Het plan zet nu in werking treedt! Oh, oh. mm, wat een wind! Het is toch merkwaardig wat een heer vermag als hij knoppen indrukt. Hoewel ik niet zo gauw zou weten wat er eigenlijk gebeurt. Ik hoor duidelijk een gezoem in de lucht. Hij keerde zich om en zag tot zijn verbazing een luchtscheepje naderen: dat oh. smaakvol versierd in de richting van de brug koosde. Eigenaardig! Een ballon met een propeller! Zou dat ook van mij drukken komen? Maar dat was niet het geval. Het was duidelijk dat het luchtschip bij plan Z hoorde. Want het stuurde recht naar de plek op de brug toe waar de grote onthaler stond. Heer Bommel hapte ernstig in zijn flap. Terwijl hij zich naar de ontredderde vergaster begaf. Ja, yeah, ja. Yeah. De vlucht is alles wat u overblijft. Men kan niet ongestraft een boeras op het publiek loslaten. Het is begrijpelijk dat u bang geworden bent, nu men u gezien heeft. Vluchten? Hm? Nee, de diepere zin is eraf. Wat ja. is het? Ja. Wanneer men de achtergronden van de hoge herberger kent... Ja. is hij niet langer almachtig. Ja. En dan is deze hele schepping niet langer leerzaam en onderhoudend. Uh, u kunt uh, gerust dank... nog een gebakje nemen, maar, uh, als u Maar wat gaat u dan doen, als het geen vlucht is? Ik moet iets nieuws gaan zoeken, om mij niet te erg te vervelen. Ach, oh, het leven van iemand die alles heeft en alles kan, is moeilijk. Heel, heel moeilijk. Oh. Oh. U mag trouwens blij zijn, want nu zult u niet in de onderwereld gestort worden. Ja. Ik geloof dat ik zelfs daarom niet meer zou kunnen lachen. Eet u toch vooral nog iets voordat u naar beneden gaat. Vrede zij mijn vrouw. Commissaris Bas keek opmerkzaam om zich heen. De bergen waren zichtbaar geworden in de optrekkende nevels. En daardoor werd het gemakkelijker om de menigte af te laten druipen door de zakkende modder. Wat er gebeurt weet ik niet. Maar iedereen moet in de trein zien te komen. Dit gebied wordt ontruimd en afgesloten voor het verkeer als het aan mij ligt. Zeer wel, maar wanneer u heer Olivier ontmoet, zou ik het zeer op prijs stellen. Maar... Naar het station! Daar komt een luchtschip aan, dat ik niet in de hand heb. Weg van hier! Naar het station, verzamelen en vertrekken. Misschien is het beter om hier weg te gaan. De politie is bezig iedereen in de trein te jagen. Ze willen hier vandaan, dat is duidelijk. Wat is leerzaam om zo'n gedoe te kunnen volgen... terwijl men zelf rustig op het dak zit. Maar ik moet me nu even haasten, want het is niet aardig om ze te laten wachten. Ze kunnen tenslotte niet wegrijden zonder mij. En het wordt tijd om eindelijk ook eens aan mezelf te denken... Waar zouden al die conducteurs en goromieten gebleven zijn? En tompoes? Iedereen zit erin, commissaris. Die draadloze besturing hebben we eruit gegooid... en nu doen flappers en van Hupschoten hetzelfde. Het is een heel goed werkende locomotief, zeggen ze. Dus ze hebben er echt schik in, commissaris. Mooi. Iedereen erin? Iedereen erin. Rijden dan maar. Toen heer Bommel uit de toren kwam, stond hij op een verlaten vlakte waarop de regen neerkletterde. Dat is wat anders dan lichtgevende verwarmde wolken. Wat is het hier ineens stil en kaal kou. en koud ook. Waar zouden de agenten gebleven zijn en de menigte die in het moeras gestapt zou zijn als ik er niet geweest was? Als ik niet zo'n wakker verstand had, zou ik kunnen geloven dat het allemaal een droom geweest is. Het werd hem vreemd te moeden. En omdat hij plotseling erg naar huis verlangde, zette hij het op een lopen. Door de soppige vlakte naar de bergen. Hij bereikte al spoedig een van de gangen. En even later haaste hij zich het perron op, op hetzelfde moment dat Tom Poes uit de wachtkamer naar buiten kwam rennen. Helaas. Ze waren net op tijd om de achterkant van de trein... te midden van ja. dichte smoke in de tunnel te zien verdwijnen. Dat, dat, dat, dat is schandelijk. Stank voor dank. Dat is het leven van een heer. Het is wel droevig. Ja, ze hebben ons vergeten. Ja. Maar ze wisten ook niet dat wij ze uit het moeras hebben gered. Ja, goed en wel. Ze hadden oh. toch minste kunnen weten dat ik als heer nog niet in de trein zat. Oh. Maar er was natuurlijk weer niemand die aan mij dacht. Wat moeten we nu doen, jonge vriend? We moeten hier weg, bedoel ik. Al zouden we moeten lopen. Oh. Op station Ugo Terp stond Wannes Wachel op het punt naar bed te gaan. toen hij de trein zag naderen. Wat enigjes. Maar er zijn nog geen passagiers hoor. Ik hoef dus niet met mijn lantaarn te zwaaien. Wat reuzevol is die! ...en met de neusenmachinist. Nou wordt het pas echt gezellig. Helaas, de passagiers dachten er anders over. De reis was hun danig tegengevallen... ...en de meesten verlangden ernaar... ...het gebeuren zo spoedig mogelijk achter zich te laten. Ze stortten zich dan ook op ordeloze wijze... ...uit de vensters en de deuren van de trein... ...en haasten zich het station uit... ...zonder aandacht aan de stationsoverste te besteden... Deze bleef dan ook enigszins gehavend op de planken zitten. Tussen de verloren voorwerpen in. Ik vind het niks enigjes. Dat was dat. Blijft het nou verder altijd zo druk? Dat vind ik toch niet zo enigjes. Het zal nooit meer zo druk zijn. Deze lijn zal van overheidswegen gesloten worden. En grondig verwijderd. Wat bedoelt hij? Hij heeft u toch zeker niks te vertellen, want hij eet niet eens koekjes. Het zal je nooit meer druk zijn, zei hij. Nou, dan kan ik net zo goed de wereld intrekken. Want juist nou het leuk begon te worden, is alles afgelopen. Maar nog niet alles was afgelopen. Tot zijn verrassing zag hij een hefboomlorrie over de rails naderen... En toen het voertuigje bij het station stilhield... zag hij dat Tom Poes en heer Bommel eraf stapten. Jullie komen te laat, hoor. De trein staat er nou wel. Maar hij zal nooit meer rijden, zei die kaasbol. Nee, voortaan zal het weer veilig zijn in deze streken. Door een ingreep van boven heb ik een eind naar een ernstige misstand gemaakt... terwijl de jonge vriend hier het van onderen deed. En bovendien heeft hij aan dit wagentje gedacht... Want hij is soms erg slim. Nou, ik vind het reuze smerterig, hoor. Hm? Ik heb niet eens de taarten gehad die die meneer me beloofd heeft. Uh, kom aan, jonge vriend. Laten we de oude schicht opzoeken. Ik heb last van maagzucht, zodat ik naar huis verlang. Een ronde obol op zijn tijd is gezond, maar met maat. Ik heb niks gehad. Ach. Die meneer had het zelf beloofd, toen hij me die pet en die lamp gaf. Maar niks, hoor. Er komt een zeppelin aan. En dat heeft er niets mee te maken. Ik hoor hier dat heer Wachel niet netjes behandeld is. En dat vind ik een misstand. Ten slotte heeft hij zijn best gedaan... en men had hem tenminste zijn salaris kunnen betalen. Geld speelde geen rol. Wat heb je nou aan geld? Ik zou taarten krijgen, zei hij. En dat vind ik veel eniger. Des te erger zo'n eenvoudige beloning betekent het niets voor de grote onthaler. En hij had moeten zorgen. Riep Tom Poes. Maar het was al te laat. Uit het luchtschip werden taten geparachuteerd. En een daarvan raakte de betogende heer vol in het gelaat. Zodat er een einde aan zijn woorden en aan de neerslachtige stemming van de stationschef kwam. Het luchtschip vervolgde brommend zijn weg een spoor van dalende taarten achter zich latend. De grote onthaler heeft toch zijn woord gehouden. En Zoveel. Ik kan nog best een weekje in de stad Ja. Maar het is even goed. Jammer. Dat draai niet meer uit. Het zijn lekkere koekjes. En ik had werkelijk honger. Praat met er die van. Uh... Ik ben geheel verroomd. bovendien is de eetlust me vergaan. Ik ben bang dat ik door mijn teergestel kou op de maag gevat heb. Het doet me genoeg u te zien, heer Olivier. Oh, ik heb u overal gezocht. Hoewel ik bang was dat u zou denken dat ik bezig was met te vertreden. Oh, Joost. Maar toen ik uw auto hier zag staan, begreep ik dat ik op het goede spoor was. Joost. Heb u een prettige vakantie gehad, als ik zo vrij mag wezen? Ja. Joost nam plaats in de bagageruimte en heer Bommel gaf gas zodat de oude schichten al spoedig het huis van burgemeester Dikkerdak passeerde. Zelfs op een afstand was te zien dat er een luchtschip in de tuin was gedaald. He? Zou de burgemeester iets met de grote onthaler te maken hebben? Ach ja, grote heren onder elkaar met uw goedvinden. Ik had het mij anders voorgesteld, burgemeester. Een vergeten stukje natuur, had u mij beloofd. en nieuwsgierigen die door de treingang zouden worden aangetrokken. Kijk, dat zou vermakelijk en leerzaam geweest zijn. Maar in plaats daarvan ben ik lastig gevallen door een aantal gestoorden. Die mijn genoegen vergaald hebben. Het spijt me. De zaken gaan niet door. Ja, men heeft zijn ambtenaren niet altijd in de hand. Maar ik zal streng optreden. Als u nog even geduld hebt, dan. Uh, niets mee te maken? Over en uit. Goedemiddag, meneer Doorknoper. Daar is de commissaris ook. Wel, wel. Ja, ja. Ja. Ja. <coughs> dat was een luchtschip, een zeppelin. Die ziet men niet vaak meer. Hè. Oh, dat valt mee. Vanmorgen zag ik er nog een. En de inzittende ook. Ja? Op een brug boven het moeras waarin we bezig waren weg te zinken. Ah. Heel eigenaardig. Ja. Vooral omdat u ambtenaren niet in de hand hebt. Het komt me voor dat er volmachten en rechten aan vreemdelingen gegeven zijn... waar de gemeenteraad niets van weet. En volgens artikel 92... Heren, komt... toch, ik kan alles verklaren, maar het kan beter binnen het huis behandeld worden. Oh. Niemand heeft er iets mee te maken. Uh, als mannen van de wereld... De rest van zijn woorden ging verloren. Want hij verdween met driftige tred in de achterdeur van zijn villa. En de beide ambtenaren volgden hem. Ik weet dan ook niet hoe het gesprek afgelopen is. En daar gaat het ook niet om. Huh? Belangrijker is dat de oude schicht intussen Bommelstein naderde. en dat de bestuurder een zucht van verlichting slaakte. toen hij het oude gebouw in de avondnevel zag liggen. Het loopt allemaal goed af. Het is ook maar goed dat we net op tijd thuis zijn, want er is een zwaar weer op til. Dan kan ik in de warme keuken op mijn gemak. een eenvoudige, nog voedzame maaltijd bereiden. <middels> Het slechte weer, dat Joost bedoelde, naderde uit het zuidoosten. In die richting koerste de grote onthaler huiswaarts, En het is dan ook geen wonder dat zijn luchtschip er als eerste hinder van ondervond. Donkere wolken pakten zich samen boven de zwarte bergen. En terwijl het in de verte begon te rommelen... sloeg een lauwe rukwind het tuig geheel uit de koers. Zodoende geraakte het boven de bergvlakte waar het vandaan was gekomen... En daar was nu ook de eenzame toren zichtbaar. Deze leek slechts een vage omtrek in de loodgrijze lucht. Maar plotseling werd die fel verlicht door een bliksemstraal... ...die door het zwerk knetterde en toen in het dak sloeg. Allemachtig! In inslag! Het is leerzaam dat een toren zo kan branden. Dat had ik in mijn plan niet voorzien. En het is maar goed dat ik net weggegaan ben met medeneming van al mijn waardepapieren, Want wat daar gebeurt is overmacht waar zelfs de olie niet aan kan verhelpen. Ontroerd greep de grote onthaler een roomhoorn. En terwijl hij zich aan verkwikte werd de zeppelin uit dit verhaal geblazen. Welkom thuis. Ja. We zijn net voor de bui binnen en dat heeft men toch maar nooit in de hand. Het nee. doet me trouwens genoegen dat ik u heb kunnen vinden... als ik zo impertinent mag zijn. Nee. Want het was daar lang niet pluis, heer Olivier. Nee. Wie had dat nu kunnen denken van de Orient Express? Ik had me die heel anders voorgesteld met uw goedvinden. Het uh, ligt me zwaar op de maag. Het was erg gastvrij, bedoel ik. Sta maar toe een eenvoudige, doch voedzame maaltijd te bereiden. Oh. Dat zal u goed doen. Er zweeft me een getruffeerde zwezerik voor de geest... voorafgegaan door een gebonden potage... getrokken van een Nee, niet. Ik heb kou mijn innerlijk gevat. Een bruispoeder zal me goed doen. Dat was natuurlijk wel even een teleurstelling. Maar gelukkig had Tom Poefs wel trek en omdat Joost handig was in het opwarmen van een paar klietjes stonden er al gauw geurige schalen op tafel. Dat uh, luchtschip verdween in midden-oostelijke richting en uit het oosten komen het slechte weer en de wijsheid zei mijn goede vader altijd maar hij vergat de olie ach ja, alles met mate, jonge vriend alles met mate als je begrijpt wat ik bedoel